Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is de aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat te luisteren. we zitten hier gezellig in Café Libertaria. met op dit moment koken uh, met Joshi. Dat hoor je op de achtergrond allemaal. Zien, uh, bovenuit, boven de intro tune uit. Uh, Peter is er ook en uh, mijn naam is Johan. Wellicht, uh, nou ja, ik denk dat er een paar heerlijke snuutsels nog bij komen. En uh, ik kun je alleen niet zien. Dus, uh, jouw beeld is uit, Joshi. Uh, nou, ah, dat is maar goed ook. Ik heb geen onderbroek aan. Het <laughs> Met de dag spannender, dit. Uh... Dat was een grapje. Nee, dat was een grapje. <laughs> nou ja, we geloven het zo hoor. Uh, goed. Um, uiteraard geven we weer egeldes uh, weg. Dus ergens in de uitzending uh, verschijnt het rat. En dan kun je uitroepteken om Paul in het chat typen. Uh, daar wordt uiteraard ook nog een regen bij. Uh, deze keer geven we 20 uh, egeldes uh, weg. Want uh, de 10 van vorige week die gaan naar deze week. Dat was ik al Ja, ik niet. Ja. Dus, uh, nou ja, er is zometeen een uitzending ergens, dan is het uit van Als het er al verschijnt. Uh, er is alleen één klein probleempje, dat is namelijk dat uh, de chat is niet zichtbaar is in de stream. Dus, uh, nou ja, wij kunnen wel uh, gewoon kijken af en toe. Uh. Ja. En. Goed, ja, uh, wat, wat hadden we nog meer eigenlijk? Volgens mij waren dat al. Was, dat... Een beetje alles, hè? Ja. Uh, goed, joh, dan gaan we naar de... Wat uh, we naar de... Houdstel van bitcoins en de staatsschot mee te gaan. Pas de rubriekje. Oké. Okay. Ja. We beginnen met bitcoin. Die is... Uh, nou ja, die is boven de 60.000. Uh, 60.250. Uh, nog, lekker... nog anderhalve maand geduld. Dan gaan we door de 100.000. Ja, ja. Of het gaat keihard naar beneden. Dus... Uh... Dus ik heb een hendel, ik heb hoeft niet altijd te zijn dat hij omhoog gaat, Nee, maar ik weet wel dat hij omhoog gaat. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je helemaal vanaf het begin kijkt, dan kun je daar zo'n elliot patroon in zien, wat betekent dat hij eigenlijk nu aan het einde is, dat hij nou omlaag klettert. Ja, dat kan, maar ik zeg ook anderhalve maand... Dan gaan we het zien. Ja. Um, goed, ja, dan gaan we Ik het de... persoonlijk, ja. zou ik het veel leuker vinden als die omlaag gaat. Hè? Ja, ja, ja, ja. Want ik zit natuurlijk. Uh, Short. vijf Ik uh... diep in de e gulders Lijkt mij wel prachtig als ik uh, voor een tientje weer een paar bitcoin kan opkopen. Ja, ja, Voor een tientje een paar bitcoin. Ja, dat lijkt me prachtig. En dan, dan knap ik die, uh, die e gulden naar. Uh... 10 bitcoins per e -rulde. Maar ik ben toch bang dat dat een droom blijkt te zijn. Dat, is... dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja, ja. Hey, je bent ook naar de kapper geweest, trouwens. Zoals... Ja, ik ben ook naar de kapper geweest. Ja. Ja, de, de kijkers die zien dat niet. Maar, uh... Ik ben mijn huis aan het verven momenteel. Ik heb ook nog, uh, ik heb nog wat leuks te vertellen. Uh -huh. Ik heb vandaag te horen gekregen dat mijn uh, Visum applicatie is goedgekeurd. Oké. Okay. Dus nou mag ik binnenkort gewoon legaal in mijn huis wonen. <laughs> okay. hey, heb je nou, okay, heb je dan een residence permit of zoiets? Of, uh... Ja, maar dat is uh, life long. Oké, okay, permanente verblijfsvergunning. Je hoeft niet. Op, ja, maar, maar ik ben geen staatsburger. Ik ben alleen uh, resident. Ja, maar dat heb je met een uh, permanente verblijfsvergunning. Ben je geen okay. uh, staatsburger? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat heb ik nou. Uh, tenminste, ik heb vandaag uh, de foto's gemaakt. Er was toevallig een dag nadat ik naar de kapper was geweest. Dus dat kwam wel goed uit dat ik even ging. Uh, uh. En, uh, volgende week heb ik mijn kaartje. En dan kunnen jullie een heel mooi filmpje van mij verwachten. jongen. Dat wordt het beste filmpje dat ik ooit gemaakt heb. Uh, uh, uh. En dan zeg ik tegen al die Nederlanders die er al tien jaar niet naar willen luisteren. Succes. Dan. <laughs> ja, ja. dan gaan we nog even naar de olie toe. Die staat op 73 uh, dollar per uh, vat ruwe olie. En 13 dollar centjes Is uh, iets omlaag gegaan. En dan hebben we ook nog... Uh, even kijken hoor. Welke hebben we nog niet gehad? Goud. Goud staat op 2518 uh, dollars. Ja. Dat is niet normaal joh. Ja, ik heb altijd gezegd. 1 kilo goud gaat eerst naar de 100.000. En daarna pas de bitcoin. Volgens dus... mij uh, uh, uh. nou stond hij vorige week ook zoiets. Hij was uh, eerder deze week. was maar 2570 uh, dollar. Zelfs ja, ik, omlaag gegaan. Ik vind het aan de ene kant heel veel. En aan de andere kant denk ik: ja, als hij de 2000 doorgaat, dan moet hij eigenlijk gewoon er meteen naar de 5. Dus ja. waarom blijft hij nou hangen? Ja, ja, uh, uh. ja er zijn, ja, we zijn he natuurlijk he toch he wat, uh, de, wat deflatoire krachten bezig, uh, Ja, Je ziet. Uh, Aandelen die hebben uh, dat wat moeilijk, maar ook de, de jobcijfers die waren. Er ja, uh, stond er bericht wel over niet bij, maar ze hadden gewoon de even de, werk, werk, de banencijfers bijgesteld met 800.000, dus bijna een miljoen. Dat is alsof het, uh, ja, dat, ja, denk ik, het is bij, moeilijk voor te stellen dat dat een foutje was eigenlijk. Dat, maar het blijkt eigenlijk dat het al veel slechter ging dan, dan gedacht werd. Ja. Uh, de DXY die staat op 101.54. Uh, dus uh, lekker omlaag aan het gaan. Dat zal er boel is voor uh, assets. En uh, nou, eigenlijk zou je dan moeten verwachten dat dan uh, ja, de rest dan groen staat. Maar dat valt allemaal nog wel mee. Dus uh, ja. Goed, dan gaan we nog naar de LP-agenda. Dan wordt weer lekker geborreld bij de LP. Uh, dan gaan we eerst even kijken naar. Ja. Uh, LP-borreltje op 23 augustus. Dat is. Uh, Kijken, dat is morgen, ja. Dat is LP-borrel uh, Noord-Brabant. Uh, dat is in Eindhoven, in de, de, de drinkerspub. Het begint om 7 uur. En het houdt op als de biertap leeg is. En dan hebben we nog LP-borrel Noord-Holland, 29 augustus. Uh, en dat is uh, op 17. Sorry, om, het begint om 5 uur in Dimitris, in Amsterdam. Ja. Um, dan hebben we nog uh, LP-borreltje, meetup in Friesland op 6 september. Dat is een uh, vrijdag. Uh, dat is in uh, restaurant uh, Valkers uh, in Leeuwarden, denk ik. En dat begint om 7 uur. In café Orlof in Utrecht wordt ook nog geborreld door de LP. En dat is op uh, 6 september om 7 uur. Nou, dan hebben we nog even uh, een borreltje in Noord-Holland. Uh, ook in Dimitris. Oh ja, het is gewoon weer. Uh, Einde van de maand gaan we weer het, hetzelfde doen. 26 september wordt er weer geborreld in Dimitris, et cetera, et cetera. Uh, dan is natuurlijk, die mag ik niet vergeten. Uh, moet ik even naar beneden scrollen. We hebben een, de Bitcoin Dag in Arnhem uiteraard. Naast het Centraal uh, Dat is in Hotel... Um, zeg je? Wat is het oh, voor uh, Bitcoin Dag in Arnhem? Oh, Haarhuis. Ik denk dat we de twee D'en waren. In de Hotel Haarhuis. Dat is in, uh, in Arnhem. Ja, Bitcoindag. Er spreekt... Um... <laughs> Moet ik weer even kijken wie er allemaal er spreekt. Wie organiseert dat dan? De LP? Ja, de LP, ja. Oh. Dat is, uh, even kijken, hoor, dat is Stationsplein 1 in, uh, in Arnhem. En even kijken hoor, daar spreken sowieso uh, de partijleider. Ja, dat al logisch, ja, van ik, en... hoop, ik hoop dat op de Bitcoindag van de LP de Bitcoin onder de 30.000 staat, laten we het dan zo zeggen. <laughs> onder de 1 e klappen. Ja. Lara noteert al de Egel, Daar hoop jij natuurlijk op uh -uh. Ja. op de website. Ja, als staat uh, er... Tom, Tom Wenzel komt hier ook op visite binnenkort Maar die ga ik toch wel even stevig aan zijn vestje trekken Vorige week hadden we natuurlijk Simone Die ons uh, alles erover vertelde via WhatsApp Maar op de website zelf staat er vrij weinig over Alleen het adres en de tijd En, en, de, en de plaats Er staat verder niet meer bij wie er spreken nou, ja, Ik weet dat Tom Lamoen en nog twee andere mensen dat spreken dus, uh, ja, ik zal een keertje vragen of Simone een keertje hier komt om uh, al haar uh, evenementen te uh, promoten we hebben in ieder geval nog de tijd maar uh, zet even dit in je agenda dat is, uh, als je erbij wil zijn dat is op, Oh, ah, dan nou staat de tijd er weer niet bij uh... ja, ik zal binnenkort ik heb nou tegenwoordig heb ik een e-mailadres gekregen van de mensen die de mailing van de LP doen want die zitten elke keer uh, Vivo Valentine te promoten en ik weet allemaal niet wat ze hem nog meer promoten maar de, vrije hey, vrije radio de radio komt nooit terug. Terwijl dat wij elke week een half uur die hele agenda voor de komende drie maanden van ze doornemen. Ja, uh, uh. Klopt niet hè? denk Schoon, ik. Schoon als je luistert, zeg er dus wat van. Ja. Ja, ik heb ja. een of ander e-mailadres. Ik moet er eigenlijk zelf achteraan. Maar ja. uh, uh. Uh, 26 oktober, zet het in je agenda. Ja. Goed joh. Nou dan, uh, ja, goed, je hoort er in de toekomst nog wel meer over. Dus uh, ja, dan gaan we gewoon naar de berichten toe. Uh, even kijken hoor, we hebben weer een hele hoop berichten. Ik zal ondertussen even kijken in het chat hoor, want uh, nog wat uh, mensen hebben die wat gezegd hebben. Al in Twitch wordt er niks gezegd. Oh lekker, dan kunnen we lekker door. Ja, volgens mij in de andere ook niet. Dus, uh, lekker rustig. Goed, ja, um, dan gaan we naar uh, de berichten toe zoals ik al zei. Um, een Zeus huishouden krijgt een maand uh, lang uh, geld voor het uitzetten van zonnepanelen. Oh? Huh? Ja, ja, dus je, ja dat is goed verdienen. Het begint met: uh, neem zonnepanelen, want uh, je redt de planeet. En dat is het. Neem zonnepanelen, want je krijgt subsidie. En uh, neem zonnepanelen, want het verdient ze zelf terug. En nou is het dus: uh, uh, ja, je moet bijbetalen voor zonnepanelen. Als je, st als je stroom teruglevert, moet je betalen. En, uh, de, deze krijgen dus gewoon want als je ze uitzet, krijg je geld te horen. <laughs> ja. Ja, ik vind het, Want het stroomnet kan het niet aan en dat is natuurlijk zo dat als het zonnig is eh, dan is het meestal dezelfde tijd is er weinig energieverbruik en dan eh, komt er dus een heleboel stroom uh, op het net zetten die ze niet kwijt kunnen eigenlijk en dan gaat het uh, net omhoog dus ja, dan moet je ze afzetten Anders gaat de spanning omhoog ja, ik wacht op de dag dat jij uh, taxiritten betaald krijgt als je je Tesla laat staan <laughs> uh, ja dat zou toch kunnen ja Ah ja, ja, wat moet je ervan zeggen? Kijk, mijn ouders die hebben bijvoorbeeld ook zonnepanelen aangeschaft van het jaar. Mm -hmm. Toen heb ik ze meteen gezegd, bent er nou, waarom doe je dat nou? Ja, nee, want er zit nou subsidie op, dus dat is een heel goed moment om dat te doen. Ik zeg, ja, dan snap ik dat het nou een goed moment is om te doen. Maar hebben jullie dan ook in de gaten dat je een variabel tarief hebt als je teruglevert? Hé, hoezo? Ik zeg ja, dan moet je het op een gegeven moment als je in de, op de dag le, het op... Opmaak, of als je dan uh, opwekt die stroom, dan heb je een negatief tarief op je elektriciteit, dan moet je bijbetalen nee, mm. nee, dat staat toch niet, dat kan niet hoor, want mm. zeggen overal dat je er geld op toe krijgt mm. nou en uh, ja, deze zomer hebben ze ze nou en toen was het dus inderdaad een uh, fijne verrassing, op een gegeven moment was het hoogzomer en toen leverde iedereen zijn stroom terug en toen hadden ze een negatief tarief toen moesten ze inderdaad bijbetalen om stroom te leveren. Nou, je snapt het niet, jongen. En die mensen die laten zichzelf steeds maar weer opnieuw... gewoon elke keer bepiepelen. Gewoon omdat het journaal het zegt. Ja, ja en je krijgt <tossimus> nog steeds het, uh, het verhaal van... ja, af en toe wordt er zoveel zonne- en windenergie opgebeld... Uh, opgewerkt, zo dat de prijs negatief is. Uh. Ja. Maar ja, omdat het gewoon niet betrouwbaar is... Zit je met, het, uh, met het, het net het eigenlijk ook niet aan kan? En je kan het niet opslaan. Zit je gewoon met een enorm probleem. Dat, dat je nog steeds alle capaciteit in de lucht moet houden. Voor, voor als het donker is en de, en de, de wind waait niet. Ja. En het is ook heel lastig dat de meeste capaciteit. die kan je ook niet zomaar even aan en uit zetten. Dus dan is het ook niet zo dat je zegt. Oh, vandaag komt er weinig, uh, weinig zon en wind. We zetten nou even de kolenstralen aan of zo. Nee, voordat dat ding opgestookt is. En opgestart, dan ben je de hele dag bezig. Dat is nog niet meer nodig. Ik raad mensen wel eens aan om gewoon een crypto-miner op je, ja, een aan te schaffen. Ja, ik zag de laatste elektriciteitsprijzen in uh, een plaatje van alle elektriciteitsprijzen in Europa. In Nederland was het allerhoogste met 48 centen. Dus uh, bij alle landen was het uh, was, uh, lager. Ik kan zelfs eventjes nakijken. Er waren zelfs, uh, als je dan weet wat het in Oekraïne de elektriciteitsprijzen waren, ja, Servië, ja. Servië gezien. Servië 9 cent, ja. 9 cent. <laughs> 9 cent in, en, en, in, de in de Nederland 48 cent. In Engeland 46, ook al uh, reten duur. Duitsland 41. In Nederland is gewoon duurder dan Duitsland zelfs, waar ze een energiewende catastrofe ja. hebben. Maar, ik moet het dan wel even zeggen: Rusland 5 cent en Oekraïne 6 cent per. Uh, Oekraïne nog goedkoper dan Servië. Ja. Hè. Acht keer zo goedkoop, een achtste ja. van de Nederlandse prijzen. Ja. Je hebt wel iets meer bommen heen en weer, van hier ook in Oekraïne, maar. Daar kan je allemaal energie uit opwekken. Ja. Je zit allemaal energie niet bommen. Je moet ja. gewoon een uh, bom naar stroomconverter hebben. Oké. Okay. Nee, maar goed, joh. Ja, het, is, uh, het wordt allemaal steeds gekker, hè. Uh, maar ik zeg, uh, neem gewoon een cryptominer. Als je stroom te veel hebt, dan kun je gewoon uh, lekker crypto gaan minen. Dan gebeurt er nog tenminste iets nuttigs met je stroom. Ja. Uh, goed joh, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. En uh, we hadden namelijk uh, nog een, een leuke nou, een paar uh, berichtjes over uh, klimaatverandering. Ons favoriete onderwerp. Uh, frustratie, uh, angst, wanhoop. Vooral. Even kijken hoor. Uh, Meisjes wanhoop. maken zich veel zorgen over klimaatverandering. Ja, uh, dat, is, uh, dat verbaast me ook weer niet. Want die ja, vrouwen zijn dat toch wel makkelijker emotioneel te manipuleren dan. Uh... Ja, ja, ja. dan uh, je zegt gewoon moeder aarde huilt en dan, uh, dan uh, ja de jongens zou misschien nog wel eens de science wat na kunnen gaan maar ik denk dat meisjes het ja, over het algemeen minder doen als je een beetje met emotioneel verhaal aankomt dan er een hoop angst erbij ik las ook al de telegratie zo, ja, in 2050 kan het hier wel eens 50 graden worden in de zomer. <laughs> Ja, het is natuurlijk ook zo dat dat uh, niemand gaat de telegraaf eruit, in 2050 aan houden en, en ze zeggen ook nog, ja, volgens experts dus we kunnen ook altijd in 2050 nog zeggen ja, we zijn volgens experts ja, ja, wij, dan hebben we die experts het fout want uh, ja, daar kunnen wij niks aan doen wij haalden alleen maar de experts aan <laughs> Terwijl nou bij dat, uh, ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt bij het Ronald Koch Instituut in Duitsland, maar er is nu weer wat erbuiten gekomen. Dat het was natuurlijk al zo dat het duidelijk werd dat daar heel erg gelogen was over wat de experts zeiden. <laughs> En toen hadden ze WOP-verzoeken gedaan van, hé, uh, hey, uh, waar ging dat over? Dan kregen ze allemaal van die zwartgelakte WOP-berichten Wop, uh, terug, van wat daar allemaal uh, uh, aan informatie was uitgewisseld. Maar nou is er een medewerker die heeft de hele, de hele database gelekt gewoon. Die heeft gewoon de hele, de hele zaak uh, overgedragen. En nou, nou is dus te zien dat ze, dat ze niet alleen zwartgelakt hebben, maar ze hebben de tekst aangepast. Dus ze hebben gewoon zitten ja. editen voordat ze, voordat ze het openbaar maken. Dus daar komen ook allerlei rechtszaken bij het voort. Plus dat alles nou bekend is. En er kwam ook gewoon naar bekend dat, dat die minister van Gezondheidszorg zei van... Uh, ja jongens, dat is te zwak. Kom maar met een sterker advies. En toen kwam hij met dat advies naar buiten. Toen zei hij, ja, de wetenschappers die hebben dit geadviseerd, de experts. Dat had hij rood zelf afgedrongen. ja zijn er dus nog steeds Nederlanders waarmee ik op Twitter in zo'n uh, gesprek zeg uh, gentherapie en dan komen er drie van die trollen op. Af. <lank> ja maar je hebt toch die RKI-pijls? Ja, nee. Uh, dat is dan allemaal maar onzin. Want dat is nooit aangetoond dat het allemaal origineel is. Maar, de persoon die dit nu gelekt heeft, die is dus uh, aangeklaagd voor de Duitse rechtbank. Want ja, die heeft weet u wie het is? Ja, de persoon die het gelekt heeft, of de journalist die het gepubliceerd heeft, ik weet niet precies wie het... Maar die wordt nu ervan verdacht om het leven in gevaar te brengen van de medewerkers die in die file worden genoemd. <laughs> Want die voelen zich bedreigd. Ja, ja. Maar daarmee, daarmee zeggen ze dus eigenlijk, het zijn de originele stukken, wat anders dan kunnen ze gewoon zeggen, het is allemaal bullshit. Ja, het is allemaal verzonnen, ja. Dat was bij die Hunter-laptop ook zo. Dat ze daar heen navigeerden van, nou ah, dat is allemaal gelogen. Ja, het brengt wel, weet uh, uh, uh, uh, je Ja, uiteindelijk gaven ze eigenlijk impliciet toe, want ja ik wil wel mijn laptop terug hebben of zoiets. Ja. Hoe <laughs> ja. doe je jouw laptop? Het was toch allemaal uh, uit, uit de duim gezogen De laatste paragrafen is altijd belangrijk bij dit soort dingen. Al met al onderstreept de studie de noodzaak om het onderwijs over klimaatverandering en duurzaamheid te herzien en verbeteren. Want op die manier kunnen we effectief de klimaatangst die onder jongeren leeft aanpakken. De resultaten van de enquête behoort tot de eerste in dit nieuwe onderzoek en zullen we laten. Maar eh, er is nog weinig diepgaand inzicht in hoe de studenten denken en voelen over klimaatverandering en duurzaamheidsonderwijs. Onze resultaten bieden de cruciale basis die we kunnen gebruiken om scholen en leraren beter te ondersteunen. Dus ze, eigenlijk zeggen ze meer onderzoek is noodzakelijk. Van Wij willen meer geld hebben voor onderzoeken. Maar Het punt is een beetje met dit soort dingen. Die overheid komt er altijd keihard in met angstpropaganda. En dat was al zo bij die AIDS, uh, aids toestanden. De kamers er, ja, ze kwamen daar keihard in met uh, oh man dat is een pandemie van ongekende oorzaak. En heel de wereld gaat dood straks. En... Terwijl ik toen ook al zoiets van had: van ja, het is alleen homo's en intraveneuze drukgebruikers. En uh, ja, uh, ik maak me niet, uh, niet zo zorgen over. Maar ik merkte dat er bij sommige vrienden toch heel erg die angsten aansloeg. Uh, ja, uh, en, en dat is gewoon zo, als een, als een overheid met zo'n campagne begint, dan zijn er gewoon mensen die helemaal over de rooie gaan. En dat zag je nou met COVID weer gebeuren. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan de. de bijgevolgen gevolgen daarvan zijn uh, meer zelfdoding en, uh, en dat hebben ze allemaal niet door ze denken gewoon oh, we zijn lekker bezig om uh, de zaak een beetje op te stoken om ons beleid uitgevoerd te krijgen en uh, ondertussen zijn er een heleboel kinderen die over de stress gaan ja. en, misschien is dat wel het doel Lucas, vast, welkom. Dat, uh, het beleid wat gevoerd wordt in het begin is vaak de grootste aanjager van al die doden want dat was ook bij AIDS zo er wordt nou. dan een, een, een medicijn voorgesteld door dokter Fauci en dan gaat iedereen dood aan en dan zeggen ze, oh nee, dat is AIDS, dat is AIDS. Het is veel erger dan we dachten, nog harder moeten we optreden. Ja, en dat hebben ze met covid ook zo uitgeveelgeld, iedereen die in het ziekenhuis terecht kwam met covid, die werd aan een beademingapparaat gedaan en die twee <tot> jaar later waren ze dood. <tot> Ja, of als je gewoon uh, tegen een, met een motor tegen een, tegen een tunnelwand aangeklapt was, dan, uh, dan deed ze ook nog even een PCR-test. Oh, en dan, ja. uh, dan was je ook aan covid overleden. Ja, ja maar het ruimt wel lekker op. Laten we daar ook twee zeggen. Maar, ik denk ook dat het voor die mensen die overleden zijn, dat het veel fijner is om aan myocarditis of zo te overlijden, dan dat je moet accepteren dat heel je leven aan elkaar hangt van leugens. Weet je wel, is, voor sommige mensen zal het gewoon prettiger zijn om dan na zo'n spuit meteen de dood op neer te vallen, want dan hoeven ze al die rest van de gebeurtenissen van, van de, de niet meer mee te maken. Ik denk dat ze achteraf, uh, hoe heet het ook weer, ja. reactief blij zullen zijn uh, daarmee. Of in het volgende leven, als ze terugkijken op het vorige leven. Ja. Nee, je moet inderdaad blijven. in reaculatie geloven, ja. Dat, uh... Ja. <laughs> Ja, nee, maar ik denk dat ze dat, dat ze dat dan weer gaan terugschroeven op een gegeven moment. Want het is net als met die, met die mondkapjes en die vaccins... dan zien ze opeens dat er een dramatische gevolgen zijn... en dan springen ze snel op iets nieuws over. Oké, okay, Covid is voorbij. Oekraïne-oorlog. nou. Oehoe. En dan gaat de Oekraïne-oorlog blijkbaar ook weer desastreus. En dan, uh, oké, okay, nu naar Gaza, Israël, Iran. En uh, zo jumpen ze steeds heen en weer als het dan weer blijkt dat, dat, dat ze weer een gigantische plank hebben misgeslagen. Dus het zou best kunnen dat het een beetje gaat afnemen, die hele klimaat -shit. Ook omdat, ja, je ziet de hele Duitse economie nou enorme klappen krijgen. En dat komt natuurlijk... Ja, ze hebben de, ze hebben de kernenergie hebben ze afgeschaft. En dat, dat was, eigenlijk was dat met het die idee van... oh, want het is zo gevaarlijk als er een kerncentrale ontploft. Dan krijgen we overal radioactiviteit. En nou... ...zijn de Oekraïense Oekraïne leger... ...die is bezig om kerstcentrales te beschieten... ...in Oekraïne en in Rusland... ...om, om, uh, om de, de zaak te blackmailen eigenlijk... Hè. En, de, ...en die worden gesteund door Duitsland... ...dus eigenlijk de, steunen de Duitsers nou... ...mensen die met granaten... ...op kerncentrales schieten... <laughs> ...dat, dat, dat rijst de vraag natuurlijk van... ...ja wat willen jullie nou... Willen jullie nou ...zijn jullie nou bang voor een uh, kerncentrale ...die ontploft want dan moet je geen Oekraïne steunen of wil je, of wil je Oekraïne steunen maar je kan, niet, je kan niet Oekraïne steunen en tegelijkertijd ook nog uh, uh, zeggen van well, ja ik maak me zo zorgen over ontploffende kerncentrales in Europa, want het well, ja, dat feit dat dat ding een beetje verderop staat het zag je wel met Tsjernobyl, dat maakt niet zo heel veel uit uh, als, er, als de wind jouw kant op staat dan komt alle, alle shit in Duitsland terecht nu. ja ja, ook een beetje. Dan ga je ook echt voor de Darwin aan woord. Als je dan granaten naar kernstraal op te schieten. Ja, het is inderdaad een soort. Uh, ik weet niet of ze dan stiekem zeg maar toch wel mikken op iets wat, uh, wat niet helemaal cruciaal is. Maar uh, dan blijft het alsnog heel gevaarlijk, natuurlijk. Want, uh, ik wil dat, weet is, niet hoe dat goed is een dat... beetje in een wespennest met een stok uh, gaan vormen. <laughs> ja, ja, Dan extra, extra, extra. Large. <laughs> maar uh, dan uh, in een uh, stuk waar de wespen niet zoveel zitten. Misschien dat ze dan niet boos worden of zo. Maar misschien ook wel. Uh, ja, ik, ik hoop maar dat ze toch nog wel enigszins gezond verstand. Maar als je krijgt natuurlijk het effect dat Nate en jou ook hebben. Die denken van ja, als ze toch doodgaan. Eh, als het door alles aanvallen, dan kunnen we net zo goed met kernwapens gaan smijten. En, uh, en de hele rest van de wereld er, erin uh, trekken. En iedereen, iedereen die wil leven chanteren eigenlijk. En dat, dat zie je bij Oekraïne, denk ik ook wel. Dat ze iets hebben van: uh, nou ja, dan, uh, als, jullie, als je NATO niet mee wil helpen, dan gaan wij dan gewoon kerncentrales beschieten. Totdat ze wel ons te hulp komen. Precies dat een vorm van chantage. Is eigenlijk bevechten ze niet Rusland. We willen gewoon geld van, van Duitsland om te stoppen. Ja. Snap je? Ik weet niet of het geld, geld is om te stoppen. Maar ze, ze, ze hebben ja. volgens mij heel sterk het idee van. Als we de, als we de rest van de wereld maar daarbij weten te slepen met hun haren. Met de, dat het zo ja. dramatisch wordt dat NATO mee moet gaan doen. Dan winnen we wel. Ik denk ook als je NATO erbij haalt. Dan verliezen je nog steeds. NATO lijkt wel heel sterk en zo. Maar dat... Uh, dat, dat hele verhaal van ja we gaan naar Libië toe en uh, daar bombarderen we en Irak bombarderen we vanuit met onze uh, F35. Dat geldt niet meer. Want die lui hebben, die Russen hebben ook al zulke goede afweerraketten. Dat ze denk ik niet eens durven met hun straaljagers uh, richting uh, Iran of Rusland te vliegen. vliegen want die afweerraketten die plukken die dingen zo uit de lucht. Dat is net zoiets als die, als die, die marines. Die zijn ook niet meer van deze tijd. Want je, je, je hebt gewoon een, een, een supersonische raket en je knalt zo'n marineschip de grond in. Of een drone. 100 drones is genoeg. Ja, of een heleboel drones inderdaad. Uh, gewoon uh, over overloaden, dat uh, systeem. Uh -huh. uh, ik denk op het moment dat de NAVO zich zou gaan inzetten in de Oekraïne, dan is de dag erop is, uh, Taiwan van China. Want dan zeg je yep. gewoon, oh jullie zitten met al je spul zitten hier in de Oekraïne. Nou, dan pakken wij even de Chinese zee. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ik weet niet of de Chinezen daar nou zo happig op zijn allemaal. Volgens mij, zowel aan de Russische als aan de Iraanse als aan de. Uh, Chinese kant zijn ze niet zo happig op oorlog want je krijgt altijd het verschijnsel dat als je, als je een, zeg maar, een reizende macht hebt en een tanende macht, dat de tanende macht die wil nog even snel er een hete oorlog van maken want die heeft nog een militair overwicht dus die, als die, dit, als die dit, de reizende macht nog even in de pan hij heeft een beperkte tijdswinde om, om hem in de pan te hakken want die andere kant die wordt groter en groter en die groeit en groeit dus die industriële productie die wordt zo groot dat, dat binnenkort het niet meer van te winnen valt. Dus ze moeten snel in een militaire conflict omzetten. Zo'n economische groeiende macht die heeft daar geen, geen belang bij. Die moet het zo lang mogelijk uitstellen. Want hoe langer ze wachten, hoe verder de, de empire is afgezonken in economische macht. En dus ook productiemacht voor wapens. En hoe sterker zij gegroeid zijn. En aan de andere kant China die moet wel uh, op een gegeven moment gaan afvoeren. Want die hebben... Een ander probleem, dat alles, hun hele economie is één grote bubbel. Je hebt die huizenmarkt die je ieder moment in elkaar kan klappen. Je hebt die, oh god, je had laatst dat met die... Uh... Ja, die chips hebben natuurlijk het probleem dat ze hebben een grote elektronica industrie. En ze, ze zijn van chips, zijn ze afhankelijk van uh, Taiwan ja. voor een gedeelte van uh, chips. En dan met door. dat uh, Everest had je ook nog. Uh, ja, dat is een beetje... vastgoed dat... was dat ook. Ja, vastgoed ja, ja. Evergreen. Evergreen was ja, ja. Hm. In ieder geval de, de boel staat daarop instorten, dat we proberen ze allemaal nog steeds een beetje omhoog te houden. En dan is de enige uitweg, is dan gewoon oorlog. Ja, so, ja wat, wat dat betreft ja. zou je zeggen daar is van twee kanten een, een, een interesse in een oorlog. Ja, en, uh, ja maar ja, ik heb het idee dat, dat ja, misschien is projectie hoor dat je denkt van ja, die Chinezen die kunnen gewoon die kunnen eruit zitten als ze het uitwachten dan valt het ook in een schoot op een gegeven moment. Ja. Maar maar als zij inderdaad een conflict nodig hebben om hun eigen mensen in het gereel te krijgen. Het is natuurlijk wel zo dat die mensen in China niet veel kanten op kunnen. Ja. Uh, der, der, die zitten natuurlijk helemaal in hun sociaal credit score. En uh, ze kunnen de trein niet meer op. En, en uh, die, die hebben. Ik weet niet hoe in hoeverre je opstand moet vrezen. Ik bedoel, ze konden ze gewoon opsluiten in een huis tot ze doodhongerden vanwege de COVID. Uh, en ja, dat. Uh, als dat mogelijk is, dan heb je eigenlijk niets meer te vrezen. Maar ik denk wel dat de Chinezen op een gegeven moment een manier gaan vinden... om een opstand te bereiken tegen het regime. En die, die geven ons het voorbeeld hoe je, je zo'n totalitair regime moet overwinnen. Ja, laten we hopen. Want dat is, dat is, ja. uh, dit is natuurlijk, het is nu een nieuwe orde. Vroeger ging je naar de Bastille toe. En ik, ik snap nou ook waarom in Frankrijk ze de Bastille bestoorden Want er zaten natuurlijk ook in die gevangenis... zaten alle goede mensen gevangen. En dat, uh, en dat zie je nou ook in Engeland... dat ze gewoon uh, voor, voor vrijheid van meningsuiting voor, voor uh, post, uh, social media posts... laten ze echte criminelen... laten ze vrij uit de gevangenis. Ze ja, dus verkrachten zijn moord naar het laatste vrij... om daar een, een shitposter in op te sluiten, zeg maar. En het ja. wat je dan krijgt op een gegeven moment is dat die Bastille bestormd tot, uh, wordt. En dat is natuurlijk ook al veel vaker gebeurd in de geschiedenis, dat ze dat deden. Dat ze op een gegeven moment zeiden: van ja, hoor eens, er zijn mensen die hebben kritiek op ons, die moeten we opsluiten. Ja, maar we hebben geen ruimte meer in de gevangenissen. Nou, laten uh, de, de krachterstammer vrij of zo, of de dieven. En uh, op een gegeven moment krijg je daar natuurlijk een backlash van. Maar in zo'n social credit systeem. Dan kan je haast geen backlash krijgen. Want je trein. Je, toeg je toestemming om in een trein te reizen. valt gewoon. Dus je, je, je wordt gewoon uitgeschakeld. je auto wil niet meer starten. En, en dat soort dingen. Dus ja. uh, uh, hoe ga je dan demonstreren? Hoe ga je, en alle social media wordt gecheckt. Dus je kan je, kan je haast niet organiseren. Dus ik denk dat, dat er, die, die Chinezen moeten iets nieuws uitvinden. om, om in verzet te komen. En uh, uh. ja, gaan we meemaken. En wat ik wel zag, dat was ook in Engeland. Uh, dat op een gegeven moment er hangen natuurlijk ook redelijk veel camera's. Ik bedoel, het land is niet voor niets uh, ook uh, aan het deterioreren. Uh, is dat. Ik zie de, alleen uh, jij voor ook maar, Lukkels. Oh. <laughs> ja, camera iets naar beneden. Ja, zo. En uh, daar zag je ook al mensen om die camera's te misleiden. Dat ze van die maskertjes opzetten om dan ja, die camera's niet die slimme camera's te slim af te kunnen zijn ja ze hebben ook dus voor die 15, minu 15 minuten steden hebben ze zo'n hè zo met zo'n zo'n koord met een, uh, en, en die doen ze dan om ze daar een paal heen en dan, zzz, dan zagen maar ze er een paal zone. om de low emission zone camera <laughs> ja camera, precies ja. daarmee om ze heeft geholpen wat ook al heel cool is dat ze dat doen ja dus, uh, en de, die dragen nou tegenwoordig vestjes van uh, uh, straatmede, hoe zeg je dat, van die uh, uh, werkmannen outfit, zeg maar. En dan doen ze dus, terwijl dat ze dat aan het doen zijn, vallen ze niet zo op, want eerst droegen ze zwarte kleding, maar dan zag iedereen van, hé, hey, dat zijn een stelletje criminelen die die paal omzagen. Tegenwoordig doen ze gewoon een heel werk outfit doen ze aan. En dan doen ze <lacht> niet zo dat ze werkmannen zijn die aan de paal <lacht> tegen zijn. Ze staat al heel groot achterop, low emission inspector. <lacht> <lacht> Uh, uh. Maar uh, we hadden nog een berichtje hier ook oh. um, Even kijken hoor Het bevaren van de Middellandse zee is steeds gevaarlijker Door klimaatverandering En dat komt een beetje tegelijkertijd met uh, die uh, Die biljonair, die tech Lynch Hij uh... nou, is dus niet zomaar een tech biljonair Nee, nee, nee, die was ergens bij betrokken bij Iets met 9-11 Daar hebben wij uh, geen bericht van geloof ik hè, van de... nee, nee Van jeuken van dat verhaal ik heb wel af en toe een raar bijgeluid trouwens. Maar... Ja, dat zal ik wel zijn, dat neem ik wel op me. En, uh, ja. en met die techmiljonair, die, die, uh, die was net vrijgesproken van een soort uh, ja, corruptieschandaal, waarbij hij uh, zijn bedrijf veel te duur verkocht had. Dat bleek gewoon de uh, Bagger te zijn. jarenlange rechtszaak. En zijn compagnon daarin, die was, dat maakt het vooral verdacht, vond ik. Die was dan twee dagen daarvoor doodgereden bij het joggen. Nee, maar dat was niet het enige. Dat jacht wat gezonken is. had 15 mensen aan boord. waarvan er 9 gered zijn. Mm -hmm. dat, waren de, dat was de crew die mocht koken. Behalve de chef, overigens. Want de, de chef is, is ook dood, dood, hè? Ja. De chef is ook dood. Alleen al het bedienend personeel is wel gered. Maar de mensen die aan boord waren van dat jacht. die waren allemaal het feestje aan het vieren. dat ze die rechtszaak hadden gewonnen. Ja. Oh. En dat bedrijf wat ze verkocht hadden. Dat is een soort analyse software die alle streams en, en die kan ook livestreams, zeg maar, live analyseren op content en zo. Ja, het was, het was uh, een grote spionage Hij komt ook uit MI6 banden had hij ook. En, uh, het is al eens eerder gebeurd dat er op zo'n jacht, uh, op raadselachtige wijze, een heleboel mensen dood waren. Dat was ook, uh, was ook heel verdacht. Uh. Nou, terwijl het er dus verder in de hele omgeving van die boot, nou, ja. er was nog een beetje storm, maar er was niemand die last had. En, en die boot die was net van Amerika over de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee gevaren. Waar ze dus enorme golven al hadden meegemaakt en waar niks mis mee was. Dus. Uh, ja, er waren bootjes omheen, kleinere bootjes, en die waren een beetje de zaak aan het... Uh aan het vastzetten omdat het zwaar weer op komst was en die keek opeens en toen was die, die, die hele, dat hele grote jacht, was opeens gezonken. Dat ja. is allemaal heel verdacht. Ja. Heel nou, en, verdacht. En, en, en al het personeel wat er werkte op die jacht, dat was gered. Alleen de mensen die die zag, hadden, gewoon, die waren allemaal overleden. Nou, mm. ik geloof er dan vrij weinig van, van dat verhaal. Ja. Ja, dat doet me denken aan vroeger had je, je zo'n olieboycott uh, op Zuid-Afrika, wat er dan wel eens gebeurde is dat er een olietanker, die vaarde om de kaap de Roedehoop hoop heen, en dan uh, kwam die toevallig voor de kust van Afrika voor, het, voor het, uh, het diepste stuk daar, en dan brak er opeens brand uit en dan zonk die hele olietanker, maar dan zat de kapitein ook met al zijn koffertje met persoonlijke spullen en het portret van zijn familie in een bootje <laughs> naast, dat, naast die olietanker. Dus wat er dan gebeurd was, dan hadden ze gewoon die uh, olietanker uh, olie verkocht in Zuid-Afrika en dan hadden ze gewoon daarna dat schip laten zinken <laughs> en, uh, Ja. ja, ja. En dan, uh, maar dat bleek dat de verzekering vond dat nogal verdacht want, uh, want hij, uh, die kapitein die had dat zo, zo prima afgebracht ze hebben alles intact en zijn persoonlijke spulletjes allemaal netjes in de reddingboot <laughs> alsof hij het zag aankomen ja, ongelooflijk dus daarbij dat doet hij hier ook een beetje aan denken Maar het kan natuurlijk ook gewoon een Windows geweest zijn Maar het is wel, ja, uh, het is het wel is Maar ja, maar dan, de vraag is dan Wat is er dan gebeurd? Want ik kan me niet voorstellen Dat HP geloof ik, die had dat bedrijf gekocht Dat ze bij HP zeggen van uh, Oké, okay, we blazen die rast gewoon op Als we die zaak verliezen, dan blazen we hem gewoon <laughs> dan, uh, dan, dan, dan vermoorden uh, we hem gewoon Ik zou het als wel nauw aanhouden als ik, wel... ik kan me dat wel voorstellen Van de MI6 uh, MI, uh, en zo. dat soort lui Die uh, uh, als, als hij beweerde dat hij allemaal van die spionagesoftware leverde om iedereen af te luisteren en dat werkte niet En MI6 heeft daarvoor betaald in feite, Dan kan ik me wel voorstellen dat uh, die MI6 die, die, uh, die kunnen dat wel doen het, was wel een, uh, het werd verkocht wat ik ervan gelezen heb Het werd verkocht voor uh, 15 miljard en een Welke? jaar later werd er 9 miljard op afgeschreven en eigenlijk was het gewoon niks waard, volgens mij. Dus ja, 15 miljard, ja, ja. nou ja. Ik bedoel, als je voor 15 miljard niet meer vermoord kan worden, dan weet ik het ook niet meer. Voor de mensen wel minder vermoord. Ja, 15 miljard is toch wel een redelijk bedrag als hij daar een leuke jacht van heeft gekocht. Het was opeens een heel stuk minder waard. Tof? de bedrijf, de werd meteen in hetzelfde jaar, werd dat bedrijf eigenlijk gewoon afgewaardeerd naar bijna niks. Want het was gewoon een miskoop en dat deed het helemaal niet. En uh, ja, daar ben je gewoon een goede verkoper in. Ja, dat kan maak. ik me voorstellen. Kijk, als jij een HP-bedrijf verkoopt en, uh, en ze trappen erin en ze, ze gaan vergaast, dan gaat HP je volgens mij niet uh, doodmaken. Nee, maar maar, maar als, het, als de geheime diensten erbij betrokken zijn en die verwachten een goed spionageproduct, afluisterproduct, die voelen zich genapt, die kunnen dat wel doen. Die hebben een license to kill, die komen er wel mee weg. Ja, maar maar bij, HP, bij, bij HP gaat het natuurlijk gegarandeerd mis. Als zie je dat in de boord bespreken of zoiets, dan hoeft er maar één iemand wat te lekken als ze een beetje een conflict hebben. Ja. En dan, uh, dan, uh, dan draaien ze gelijk de bak in. Ja, maar goed, laten we even vooral de versie die we in het, uh, op het journaal hebben kunnen zien, dat we in de krant hebben kunnen lezen, aanhouden. Het was gewoon een bindhoos. Ja? Door klimaatverandering. Al dat gespeculeerd van ja. jullie. En de NRS had nog een waarschuwing: Kom niet op de Middellandse Zee, want het uh, wordt steeds, steeds gevaarlijker. Steeds door... ja. ja. De foto erbij, we door een tornado. <laughs> Ja, wat staat jacht er van een paar honderd miljoen euro, maar één windhoze en hij zingt naar de oceaan. Oh, Maar dit gaat wel inderdaad over, ja dat is waar, ja, bij onverwacht extreem weer is eergisteren 56 meter lang superjacht met 22 opvaren 56 meter lang is ook best wel groot jacht. Hè. Dat, uh, ja, dat, uh, dat zink je niet zomaar. De Titanic had, zou het ook niet overleefd hebben hoor. Sorry? De Titanic zou het ook niet overleefd hebben. Nee, maar uh, ja, het is... Het lijkt alsof het automatisch geschreven wordt. Hè? Dat als er ergens een ongeluk gebeurt, boem, gelijk klimaatverandering. Rachidelijk idee. Ja. De Titanic is trouwens ook dat de klimaatverandering uh, gezonken. Oh ja. ja. Maar toen was er Global Cooling, natuurlijk. Dus liever uh, je tegen, ging tegen een ijsberg aan. Ze uh. hebben ook. Uh, Hilke de Vries van het KMI doet onderzoek naar het verband tussen weersextremen en klimaatverandering. Iets daardoor was Sicilië was gisteren een laag drukgebied dat koude lucht naar de warme zee voerde, vertelde hij. Dat zijn perfecte omstandigheden voor het, voor het ontstaan van weersextreem. Ja, dus uh, Hilke die kan, uh, van het KMI kan er ook weer, uh, weer zijn poepje over, uh, over uitstrooien. Ik denk dat we steeds meer in die theorie van uh, MI, uh, MI6, geloven. Want dit is gewoon hoe ze dan. Uh... Ja. Als lekker in de. In ja, effect. ze kunnen. Misschien dat MI6 gewoon Hilke de Vries heeft ingehuurd. om uh, dit artikel te schrijven. Dat, uh, ah, dat, ik want van dat van is een eigenlijk. netwerkje. Netwerk. Dat is eigenlijk. Dit is, want wat ze ook moeten hebben. denk ik. is een waarschuwing. Het is niet alleen dat ze die figuur willen doodmaken. Ze willen ook een waarschuwing van doen uitgaan. van hoor uh, eens. Don't, don't mess with us. want dan kunnen wij dit doen. Net zoals ze kunnen. als ze iemand. Uh, deze persoon schoot zich dood bij zelfmoord met, door, door zichzelf drie keer in het hoofd te schieten of zo. Dat is niet, dat is niet uh, voor niks dat ze dat zo brengen. Ze hadden het ook gewoon helemaal dood kunnen zwijgen of gewoon zeggen ja het was zelfmoord. Nee het was zelfmoord doordat hij zich meerdere keren in zijn hoofd schoot. Dan, dan geef je eigenlijk een waarschuwing uit van ja probeer niet met ons te klooien. Want wij komen hiermee weg. Wij kunnen dit doen en komen mee weg. En uh, ja, dat, uh, dat moet hier denk ik ook een geval zijn Want we blazen je jacht op en dan zeggen we daarna dat het door klimaatverandering kwam en iedereen die, iedereen die dat leest die denkt van nou dat klinkt behoorlijk uh, belachelijk maar daar, dan, dan ik krijg, gaat er wel de waarschuwing vanuit van oh, met MI6 moet je niet, uh, niet klooien eigenlijk zeggen ze van uh, wij willen goede goed werkende software hebben <laughs> ja ja <Spurverkeer>. ja, ja. <laughs> Geef ons niets van die beta versies <laughs> ja, en niet dat het na een update gewoon niet meer doet. <laughs> ja. ja, je ja. moet... Je, je deed wel eens aan. Ja, de overheid is natuurlijk een hele slechte... Uh, ja, ze zijn totaal niet vakkundig. Ze zijn alleen maar met macht bezig. Dus je kan ze enorme troep verkopen. Mm -hmm. En er van alles over beweren is er. Hiermee kan je... Met, met, met deze helm kun je... Kun je anarchisten ontdekken. Die, die, die, met deze, als je deze helm hebt, met een, met zet je zo'n aluminium antenne erop en die verkoop je dan voor een miljoen aan de overheid en dan kun je, dan kun je staatsgevaarlijke elementen, extreemrechtse elementen, kan je daarmee vangen. En, en daar kan je een hoop geld mee verdienen, maar het punt is dat je, dat je wel een beetje moet uitkijken dat als ze doorkrijgen dat ze bedonderd zijn, dan, uh, dan ga je er wel aan. Maar in de tussentijd kan je heel hoop geld verdienen, denk ik. Want ze hebben geen flauw idee wat ze, wat ze kopen en ze... ze nee. Je doet een beetje techno-speak erbij en een beetje gebabbel. En, uh, en uh, goed marketingverhaal, inderdaad. En, en ja, kunnen zij veel, weten zij veel over technologie? Ze hebben geen, geen flauw idee wat wel kan, wat niet kan. Ja, uh, uh, yeah, uh, of het werkt of niet, uh, het is allemaal. Uh, ik, denk dat de Linse, ik denk dat Linse gewoon had gegoogeld naar uh, ICT-projecten overheid. En denk ik: nou, oké, okay, zo werkt het. <laughs> Ja. ja, je zag dat ook met, toen met Pink Rokade, die hebben ook allemaal van die projecten dat, dat, waarin ja, Noorberg software geleverd en, en uh, ja, dat deed het gewoon nog steeds niet en dan zeggen ze ja, je moet er meer geld in steken. Of, of het, neem het nou het, het uh, uh, C2000 systeem, dat was van ja, nou, de ja. Motorola destijds, dat was een schoolvoorbeeld werkt het niet. Dus ja, je moet meer masten kopen. Weer er weer ma meer masten neergezet, dan werkt het nog niet. Ja, nog meer masten kopen. Ja, en op een gegeven moment hebben ze het gewoon opgegeven, maar er zijn mensen die daar natuurlijk gigantisch aan verdiend hebben. Ja, ja. En uh, ja, ik weet niet of die opgeblazen zijn uiteindelijk, of dat die een ongeluk hebben gehad. Maar uh, ja, je, je, je kunt er denk ik een heel eind mee komen. Ja, dat politie toen op een gegeven moment gewoon WhatsApp gebruikt in plaats van dat uh, het netwerk. Hmm. Neem maar dat jij over dat netwerk had voor de politie, toch? Ja, dat was voor de veiligheidsdienst en de ambulance en zo en dat soort dingen. Ja, dat is er gewoon gekomen. Is dat, dat er gekomen? Dat gebruiken teken. ze nog steeds? Of? Ja, het gaat ja, wel weer gekleed ja. worden, maar het heeft gewoon keurig gedaan wat het uh, moest doen, nadat het heel veel geld had gekost. Ja? Oh, okay, okay. Maar... P2000 was het. Oh, P2000 ja. was het, ja. Wat ik had begrepen is dat agenten gewoon steeds uh, WhatsApp en uh, al die andere shit gebruiken. Dat... Uh... Ja. Wat nog wel interessant is trouwens, dat de schipper Karsten Beurner uit Friesland heeft eerst een hulp verleend toen het zeiljacht uh, omsloeg en zonk. Hij lag vlakbij met zijn eigen tweemaster en wist met een bootje een aantal wonden en baby veilig aan land te brengen. zelfs. Ja. Hm. Oh, dat is ook wel mooi. Het zeiljacht, dat heette de Bezian. En ja, dat is, uh, dat de Bezien is van een speciale tak van statistiek, kansrekening. Dus dat vind ik ook wel weer uh, apart. Uh, hij had zijn kansen niet goed berekend, denk ik, deze, deze tech-gigant. Uh. Mm -hmm. En die Bayesian statistiek is heel controversieel. Er is een grote strijd over in de wiskunde of, dat, of het wel klopt, die Basian-statistiek. Ja, ja. ja, maar gaan we naar de, kijken wat we nog meer hebben aan berichten. De, de klimaatverandering doet nog veel meer. Nee, hey, ook... Uh, ook. Maar dit is misschien ja. ook nog wel interessant. Die schipper die die, die reddingsacties uh, deed, die, die dit is een Duitser die woont in, al jarenlang in Friesland en hij organiseert zuilreizen met zijn schip, de Sir Robert Baden-Powell. Oh, wie is Sir Robert Baden-Powell? Uh, dat, uh, dat is een luitenant-generaal in het Britse leger. <laughs> dat is ook een hele uh, andere spook of zo. Een, uh, dat je daar je schip naar noemt. Wie noemt zijn schip naar een, naar een generaal, een luitenant-generaal uit het, uit het Britse leger? Ja. Was die nog in leven, die luitenant-generaal? Als die overleden is, dan vind ik het minder vreemd. Nou, ja, hij is nog in leven, ja. Maar ja. zou het kunnen dat hij, dat hij het gewoon geregeld heeft? Dat hij degene is die dat dit heeft opgeblazen? En dan daarna, nou, die baby, die kan, uh, dat kan ik wel even redden. Dat, uh, <laughs> Hij lag met zijn bootje klaar al. <laughs> ja. Hey, dat was ook, ook zo'n verhaal, het water was extreem warm. Mm -hmm. je, kon, je, je werd er gewoon in gekookt in het water. Hm. Nou, ik uh, ben daar geweest, op dat uh, prachtige eiland. En het water was heerlijk warm. Gelukkig maar, want daarvoor mm -hmm. ging ik ook vakantie. Dus ja, het was warm. Maar uh, wetenschappers die, uh, die hebben nog meer uh, ontdekt uh, Een paar plakjes bewerkte vleeswaren per dag uh, Verhogen kans op diabetes Ja, vleeswaren, dat is ja, echt vlees Vlees is slecht voor de planeet, is slecht voor je gezondheid Die moet je gewoon mee ophouden dus dat, maar... ze dan, dat, dat ze dan gewoon de gemarineerde kip bedoelen, denk ik uh, nou ja, er staat er, nee, op het vlees, plaatje staan er gewoon allerlei brood, gehakt. Vleeswaren staat er gewoon. Okay. Vleeswaren is voor een brood. Oké. Okay, okay. ho hoewel vegetarisch eten steeds gangbaarder wordt, eet het gros van de bevolking in Nederland nog regelmatig vlees. Ik begreep dat ze regelmatig dat ze, dat ze laatst weer de veganistische burger ergens uit het assortiment verwijderd had omdat niemand hem wilde hebben. Dus ik, ik denk, dit is ook allemaal gewoon propaganda. Het uh, was volgens mij Transa, Transavia met de vegetarische Frikadel. Ja, Transavia was het, ja. ja. Dus, uh, Sous -sousi -sousi broodjes, vegetarische broodjes. Ja. Nou, ah, dat heb jij goed op ja. Ja, klopt. Dat was hem. Tussen het schilderen door, jongens, heb ik allemaal meegekregen. <laughs> ik zit me af te vragen: van welke vleesvaders zijn er dan? Nou, dat zijn van die gekookte worsten en zo. Allemaal dat soort spullen. Oh, dat, okay. Van die worstjes op brood. is van dat snijspul. Waar je met die plakjes. Oké. Okay. Maar ah, goed. Dan gaat het om suiker en zo. Maar... Ja, weet jij veel wat er allemaal in zit? Nou, dat proef je dan Eet... toch wel. Als er ik veel suiker in recht... zit. Ik, nee, ik weet dat zo... in, in, ma in marinade van uh, bijvoorbeeld kip en zo. Daar zit veel suiker in. Maar... Nee, maar ik denk dat het ook het zout is wat, er, uh, wat niet goed is. Ja, nou, het gaat om diabetes, hè? Oh. Ja, nou ja dat weet ik, hier ja. twee plakjes ham staat er de onderzoekers bestuurden het dieet van de deelnemers en keken zo'n tien jaar later hoe het ervoor stond met de gezondheid Dat is lekker betrouwbaar is dat dus je, je, je geeft ze een paar plakjes ham en dan ga je tien jaar later kijken wat er met de gezondheid gebe gebeurd is en, en als er dan wat verschil tussen zit dan komt het door die, die, die twee plakjes ham van tien jaar geleden ja, aan de ene kant allemaal voetbalhooligans Nadat hij werd gecorrigeerd voor andere lichaamsrisicofactoren, zoals roken, weinig lichaamsbeweging en een hoge body mass index, ontdekten de onderzoekers dat het risico op diabetes 2 met 15 te doen bij mensen die dagelijks 50 gram bewerkt vlees eten. Dat zijn 2 tot 3 plakjes ham of spek. Oh, nou, daar hoor ik dan toch ook wel bij, denk ik. Het Voor het dagelijks eten van 100 gram onbewerkt rood vlees geldt een doenavond van 10 procent. Staat ongeveer gelijk aan een kleine biefstuk. Ook het eten van bijvoorbeeld en diabetes type 2 is een verband gevonden. En als het zo slecht is, waarom smaakt het dan zo lekker? Denk ik dan altijd. Ja, ik denk ja. dat ze er dan nog meer bij eten. Dus, uh... ja, er zitten hier natuurlijk een heleboel dingen die wetenschappelijk uh, dubieus zijn. Want, want het is niet zo dat ze tegen bepaalde mensen zijn... ...jij gaat tien jaar lang geen vlees eten en jij gaat tien jaar lang wel vlees eten... ...en wat hou je in de gaten en zo. Nee, het zijn mensen die van nature meer trek in vlees hebben. Bijvoorbeeld, Dat kan best dat die mensen al wat luier zijn omdat gewoon vlees een, een makkelijke manier. Makkelijk verteren is. En dan kan het best zijn dat ze wat luier zijn. Omdat de gezondheid al wat slechter is. Of omdat hun, hun uh, functie. Uh, hun, uh, uh, wat is het? Uh, diabetes, uh, insulinemaker insuline maker. Al wat minder uh, werkt. Misschien dus, zijn ze dus, gewoon vrachtwagenchauffeurs. Dus uh, ja. <laughs> ja. Of het uh, kan best zijn dat die dat nemen. Omdat het goed te bewaren is of zo. Of er uh... kunnen een heleboel andere redenen zijn. Die, uh, dat is net zoiets als. Onder een elektriciteitsmast wonen, dan ga je, geloof ik, je risico op kanker ook omhoog. Maar het hoeft niet door die elektriciteitsmast te komen. Dat kan ook omdat dat goedkopere woningen zijn die daaronder onder, onder zo'n elektriciteitsmast staan, omdat mensen daar niet zo graag onder willen wonen. ...omdat er goedkopere woningen onderstaan... ...dan gaan daar ook armere mensen in zitten... ...die eten ook anders... ...die zitten ook vaker voor de televisie... ...te popcorn te, te schranzen... Dus kunnen allerlei andere zaken... ...kunnen er meespelen. Dit dit is natuurlijk absoluut niet een betrouwbaar... ...oorzaak-gevolg oorzaak uh, iets... ...een oorzaak-gevolg ...dat is alleen maar van... ...oké, okay, je, je neemt een groep... ...de helft zeg je je moet dit doen... ...de helft zeg je je moet dit niet doen... ...en dan ga je kijken wat er gebeurt ...ja, maar goed... Laten we wel wezen, dat maakt tegenwoordig allemaal niet meer uit. Het gaat om wat voor boodschap er in de media komt, ongeacht of die waar is. Het ja. gaat om onderdanen die gewoon met zoete koek slikken zeggen, als zoete koek oh, Over zoete koek gesproken hebben ze en, ook al uh, onderzoek ja, dat, gedaan dat, dat, aan veel, zoete koek. Er ook veel over gesproken over het uh, artikel, dus uh, mm. netjes. Ja, hebben ze ook bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar gevulde koeketers. Oh shit man. Dan ben ik echt de sjaak. <laughs> of uh, chocoladepasta brood. Weet je wel. Uh, <laughs> ja. Of mensen die pindakaas eten met hagelslag. Oeh, dat zijn ook fouten onder <laughs> <laughs> Ja. De meeste mensen snappen dat niet. Waarom doe je hagelslag op je pindakaas? Tot je het een keer geproefd hebt. Dan wil dat je ik, niks bij anders meer. Mijn positiefste, uh, want je heeft een heel strak dieet. Van, uh, <laughs> van hele Pindaka slechte dingen. Dus ik vraag me af of daar... Uh, uh, als, uh, als daar wat mis mee is, dan heb je, echt dan wel een, dan heb je eigenlijk alles wel uit, andere wel uitgesloten. Want, uh. Uh, uh. Ja, het is persoonlijk denk ik, van ze dus eens een keer kijken naar mensen die uh, diabetes en mensen die dan uh, light producten uh, nemen. Ik denk dat je daar wel een bepaalde correlatie kunt ja, vinden. Zoetjes. Okay, maar ja, zoetjes, zoetjes. Ja, ja dat is uh, light. Hè? Is alles wat met aspartaan en uh, wat, uh, al die andere... Saccharine noem maar op. Nou, ik denk dat er ja. van die meeste van die ziektes zijn welvaartsziekten die allemaal verdwijnen als er weinig voedsel is. Dus je moet gewoon af en toe honger lijden en dan, uh, ja, dan, dan, heb je er niet zo last van uh, van die kanker en vaatziekten uh, en zo. Maar ja, als zolang er geen honger is, dan, dan vreet je maar door en dat, ja, dat is gewoon niet zo goed voor je lichaam, omdat er dan de suikerspiegel gewoon altijd hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog hoog is en hij moet gewoon ook af en toe helemaal omlaag gaan. Dus de, vandaar dat de intermittent fasting ook wel populair is van uh, laat die bloedsuikerspiegel dus even naar beneden zakken, dat er gewoon ook weer eens wat anders verbrand wordt dan, uh, dan suiker wat direct binnengekomen is. Ja, maar dan ga je al meteen uit van een uh, bepaald verband uh, dat dat er is. Ja, ik, uh, het ja. zou hooguit een nulhypothese kunnen zijn. Ja. ja. Uh, ja, denk, ik ik, ik, ik denk dat. Echt, uh, waar, waar, waar je meestal rekening mee houdt. is dat. Ja, je moet je een beetje gedragen. zoals de, je, je oervoorouders zich gedragen hebben. Zo, en die hadden natuurlijk niet altijd een koelkast. waarbij ze open trokken en ze weer vol konden stoppen. Dus die hadden af en toe veel te eten. en dan weer een tijdje niks. Hè, omdat ze niks vingen. Dat, dat, en da, daarmee traden verschillende verbrandingsmechanismen. werden daar getraind in je lichaam. Dus die idee is een beetje. Ja, het, is, het is geen bewijs, maar ja, dat je daar ongeveer een beetje bij in de buurt moet blijven. Dat je af en toe veel moet eten, maar dan een tijdje niks moet eten. En, en af en toe moet bewegen. Dat deden zij ook natuurlijk. Dus, ja, uh, en als je daar dingen uit weghaalt, dan, uh, ja, dan ben je daar niet optimaal uh, evolutionair voor aangepast. Maar ja, het, is een, het is een hypothese en het is niet bewezen. Nee. Plus het bewegen wat daar dan ook mee speelt. Hè? Dus het is niet alleen eten, ook bewegen wat zorgt voor dat je toch nog redelijk gezond kan blijven. Ja. In ieder geval uh, niet uh, heel dik en vatzucht uh, wordt. Ja, het is inderdaad zo dat agrarisch, toen uh, de mens zeg maar agrarisch werd, uh, gingen ze dus ook heel veel graansoorten verbouwen. Ja, daardoor werden we graaneters en daarvoor hadden we een heel ander dieet met uh, weet je, veel bosvruchten en blaadjes en uh, af en toe wat aas en noem maar op. Ja, je ging jagen ja, verzamelen. Verzamelen in je uh, vruchten, eigenlijk vruchten die, die, toch, die graag geplukt willen worden, eigenlijk, die graag gegeten willen. Of noten die beschermd zijn met een schil. Dus die hebben geen gifstoffen. Maar granen, granen die zijn eigenlijk zijn ze beschermd tegen opeten. Door, door insecten vooral, doordat er een beetje gif in zit en een beetje zeep. En dat zeep lo, lo, uh, lost je uh, darmwand op en dan kan dat gif kan, uh, kan de insecten doodmaken. En daarmee kunnen die insecten niet als een gek al dat graan opeten, anders zou dat graan niet overleefd hebben. Maar dat betekent ook dat, dat wij dat eigenlijk alleen kunnen eten door dat te malen en te, en te bewerken en te bakken en zo. En het is onnatuurlijk eigenlijk voor ons en de, en de verdenking bestaat er inderdaad uit dat, dat sinds, die, sinds die, uh, we granen zijn gaan eten, dat er een hele hoop ziektes bij zijn gekomen. Mm -hmm. En uh, ja, daarom zijn er ook heel veel mensen die dan paleo of een keto die geloof ik, dat, die halen, ja. proberen al die granen eruit te halen, al, eigenlijk al die koolhydraten. Ja, maar we, ik werk in de keuken en daar hadden we wel eens ook overal dit soort theorieën, weet je wel. Mm -hmm. En ik zei van, ja, er was dan de theorie van dat iedere mens in de evolutie die vormt zich naar een dieet wat ze hebben. Weet je wel, dan heb je de, de homo erectus, die heeft dan een bepaald dieet. En dan heb je de, de homo sapien, die heeft een bepaald dieet. Dan zei ik van, ja, nu krijg je een nieuw soort mens die gevormd wordt naast zijn dieet. En dat is de homo obesitas. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ja, uiteindelijk zijn het, uh, is het natuurlijk weer een overleving van deze nieuwe ja. situatie. Je hebt ook dan, een hele uh, nieuwe botstructuur om al het vet te knippen. Nou ja. <lacht> nou, het is een mooie trend de homo obesitas die straks alleen nog maar over nou als je ziet wat er in de korte tijd in Amerika veranderd is, als je onze oude foto's ziet van strand en van hoe het er nou uitziet dat, dat, dat, dat, dat, dat is wel een drama er is wel iets heel ergs anders gegaan dan ja. 40 jaar geleden maar je merkt ook in Amerika zijn bijna alle producten die ook in Nederland of Europa te koop zijn hebben een andere samenstelling, hè? en ze zijn ja, vaak met veel meer van die, uh, hoe heet dat allemaal? Ja, dat is van die bepaalde siroop, ik weet echt de exacte de corn syrup, Cornersirup, okay. ja, ja, van mais, ja. dat is het ergste wat er is, zeg maar. Ja. En, ja, en dat zit dan in die Amerikaanse producten allemaal veel meer dan dat in Europa te vinden is. Ja, vanwege de subsidie, en dan willen ze dus uh, al die producten ook nog eens gaan belasten, dus dat cornersirup is ontstaan door enorme subsidies op mais. En dan willen ze daar bovenop nog een belasting doen. <laughs> Wat allemaal zo slecht voor je is. Ja, dat, maar dat is ook altijd uh, ja. uh, het voorbeeld dat de Amerikaanse overheid zowel tabaksboeren subsidieert als, als sigaretten belast. Ja, ja. En uh, dan zeg je, ja maar dat is toch tegenstrijdig. Maar ja, het is niet tegenstrijdig als je, als je ervan uitgaat dat, dat ze geen bal om gezondheid geven. maar dat ze gewoon zeggen, ja. oh, die, die sigaretten zijn verslavend, dus die gaan we belasten en uh, die boeren subsidie geven dat, uh, dat is ook uh, een voordeel, die hebben ons gelobbyd en, uh, en waarschijnlijk krijgen ze dat weer terug want in Californië bijvoorbeeld heeft de overheid een deal gesloten met die sigarettenfabrikanten van, uh, ja, jullie moeten onze soort permanente schadevergoeding betalen. Dus en waarom je dat dan aan de overheid moet betalen is natuurlijk ook een raadsel. Maar die overheid die, ja, die draagt die gezondheidskosten van het roken. En die hebben dus, nou een heel groot gedeelte van hun budget is gewoon de inkomsten van Philip Morris. En... en uh, ...British American Tobacco. Dus die willen ook eigenlijk niet meer dat dat roken staakt. <laughs> want als dat roken stopt... ...dan zijn ze gewoon gelijk een heel stuk van het budget kwijt. Dus ja, oké. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, uh, deze week was... ook oh, zo, ...want in Nederland is het roken natuurlijk heel duur gemaakt. Dat was wel grappig. Er lag dus een slof... ...verpakking van een slof sigaretten er lag op straat. Dus dat ruimde ik op... om. Gewoon weg te gooien. Maar het waren gewoon Poolse teksten. Dus dan weet ja. je ook wel. Ja. Dat uh, is een leuk indicator voor hoe succesvol die accijnsen zijn. Ik geloof dat 20% of 25% van de pakjes die op straat gevonden worden. buitenlandse pakjes zijn. Oh, oké. Okay. Oh, netjes. Dus dat betekent dat er al enorm veel uh, grijze import is. En ze staan ook bij de. begreep ik bij de grens staan ze te rapporteren of te controleren. Ik weet dat mijn schoonfamilie kwam via Polen naar Duitsland. En ik geloof van de pool duitse grens... ...staat dan een check die, die kijkt of je wat je allemaal bij je hebt. Dus die grenzen zijn niet meer open binnen de EU. Want uh, als jij met je, met je goedkope sigaretten daar over de grens rijdt... ...dan... Uh, Want we dan, hebben ook tijdens, de, tijdens het EK of was het een WK voetbal... ...en de Olympische Spelen hebben ze dat ook aangegrepen om meer grenscontroles bij die landen te doen. En te zeggen ze, ja nee, het risico op het terrorisme is verhoogd, dus dan gaan we nou toch maar weer wat meer controleren. En er zijn ook heel veel, ja, allemaal dat soort dingen, met sigaretten of met eh, drugs of allemaal dat soort dingen, zijn in een maand licht gekomen. Ja, want er is altijd een verhaal, ja, binnen Europa is er vrijheid van goederen en diensten. Maar je mag bijvoorbeeld dan, uh, ja, je mag één slof sigaretten geloof ik meenemen als je vliegend binnenkomt vanuit uh, buiten de EU. Maar je mag ook niet meer dan 800 sigaretten hebben als je, als je binnen de EU uh, rondrijdt. Ja. ja, en ook auto's natuurlijk worden ook verschillend belast. Ook niet ja. zomaar met een Duitse auto gaan rondrijden in Nederland. Nee, als je die op, op kenteken wil zetten, dan moet je daar weer een uh, BPM over betalen, ja. ja dat, is een nog, dat is een duurder voorbeeld eigenlijk. Nou, maar dat was het enige verhaal wat dan eigenlijk het voordeel van, van de EU was dan van ja, maar uh, we hebben open grenzen en je kan zomaar rondrijden. Dat is uh, het grote voordeel van de EU en dat is nou eigenlijk ook weg, want ze hebben gewoon weer grenscontroles. Ja. Ik begreep, dat doen ze dus, uh, nog steeds, nog steeds steekproefsgewijs. Dus, ja, dat uh, klopt. Ja. Dat is ik leuk. denk als jij geen Pools uh, kenteken hebt, dan mag je gewoon doorrijden. Maar... Ja, ik weet niet waar ze op letten. Alsof, alsof ja. Nederlanders niet sigaretten zouden smokkelen van Polen naar uh, Nederland toe. Hè? Volgens mij Ja, kan weet je... ook, met die camera's weten ze ook wel ongeveer waar je vandaan komt. Ze dus, uh, hebben al iemand in uh, mensen in de smiezen voordat ze bij de grens komen. Ja, dat ja. is wel ja. Maar ik denk als jij een bestelbusje vol met sigaretten stopt, nou, nou, maar dat misschien dat daar... ze zelfs wel bij de sigaretten, bij leveranciers kijken of zo. Van, ik weet uh, bij, uh, bij Luxemburg, bij zo'n supermarkt die voor de grens staat, en er waren mensen ook gigantisch aan het inslaan. En dan zag je ook, zoals ook een sigarettenwinkel, mensen met enorme drums uh, naar buiten kwamen. En ja, misschien dat ze het toch wel in de gaten houden dat als jij echt heel veel koopt, dat je dan, ja. Uh, yeah, dat je, dat je dan opeens aangehouden wordt. Of zo. Ja, ik heb, vroeger heb ik in Luxemburg gewerkt. En dus uh, veel Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk gereden. Mm -hmm. En het was wel zo dat ik best wel vaak. Ook al ben je natuurlijk, ga je natuurlijk ook vaak een grens over. Mm -hmm. dat best wel vaak daar ook aangehouden bent. En een hond, hond in de auto kreeg om te ruiken. Wat ik allemaal mee had genomen. Uh, maar als je gewoon gaat kijken naar hoeveel procent van de grens pogingen is het echt minder dan 1% dat ik uh, gecontroleerd mm. heb. Nou. Dat, dat viel wel mee. Nou, dan is, is het punt natuurlijk van wat voor straffen deden ze uit als je gepakt wordt. Ja, Het was meer dat je gewoon niet zeker weet soms, bijvoorbeeld van Duitsland naar België over de A60. Daar stonden ze dan niet bij de grens, maar daar stonden ze net... Een paar uh, kilometer verder, maar op zo'n punt dat als je het ziet, je ook niet meer van de snelweg af kan. Ja. ja. Dat soort uh, grappen aan. Dus dan was je wel gewoon de schaak zeg maar. Maar hm. uh, voor de rest, uh, controle, druk is niet zo heel erg groot. In 2009, 2010, was dat. We uh, hebben we nog, uh, nog een bericht over klimaatverandering en dat verhoogde cardio. Oh, vasculaire vasculaire sterfte. sterfte, ja, dus uh, al die mensen die plotseling dood neervallen, het komt ja. allemaal dat door je, klimaatverandering. Hart, Al die hartaanvallen zijn hiermee verklaard, klimaatverandering. En daar niet zozeer over dat vaccin. Ja, die mee die je mee hiermee uh, bewezen. hiermee vastgesteld. Weersextreme. Ja, ik heb tegenwoordig sowieso niks meer te klagen over die vaccins, want de, zeg je dat? Oversterft is weggemiddeld. Ja. Het is inmiddels normaal geworden, normaal ja. niveau. En ze hebben gewoon gezegd, nou, sinds we kijken naar de sterfte van vorig jaar, en dan, en dan is dat de sterfte die we verwachten voor volgend jaar. En dan valt uh, mm, het is binnen weer hetzelfde. allemaal binnen de marges. <lacht> ja. Ja, ja, ja. En dan hebben we nog eentje hoor, uh, want ik denk dat we hier alles over gezegd hebben. Mm, ja. Ja, uh, sluit je dochters op, want. Freddy Krueger? Nee, uh, klimaatverandering. <laughs> ja, <laughs> een hartstikke idee. Ja, yeah, but, uh, <laughs> het aantal kinderhuwelijken neemt toe door klimaatverandering. Zwaardere en langere monsoonrains are said to be fueling a rise in child marriages in Pakistan. Report oh. Agents France Press. Yeah. Yeah, no, Human uh, rights workers are warning such weddings are on the rise due to climate driven economic insecurity. Ja, dat stop is ook zo onzin. Dus. Ja, stop met vliegen dus. Waar <laughs> ja. Ja, wat deed die journalist daar? Ja, dat is natuurlijk ook zoveel, uh, in Engeland was het was het ook van uh, ja, vanwege de, klim de uh, opwarming van de of de global warming uh, is er, gaan er allerlei oogsten mislukken. Zo. Ik denk, nou, volgens mij, als het in Engeland iets warmer wordt, dan is dat niet slecht voor de landbouw. Uh. Die hebben nog een end te gaan, laat maar zeggen. Dat is net zoiets als je in Noorwegen zegt... Oh, de opwarming van de aarde... gaat onze hele landbouw op de kop. En zo was het ook geformuleerd. Zo had het geformuleerd van... Uh, ja, crop rotation patterns gaan veranderen. Ja, oké, okay, dat kan ik me voorstellen. Als de temperatuur in Engeland wat omhoog gaat... dat de crop rotation iets moet veranderen. Maar volgens mij netto is het in je voordeel... Uh, als het warmer wordt. Ja, ik kan wel nog zeggen... Hier in, uh, dat heb ik toevallig vandaag gehoord... dan moet ik even advocaat van de duivel spelen... Uh, ik heb een vriend en die groeit mais. En we hebben hier in Servië dit jaar echt een ontzettend hete zomer gehad. Met dagen dat het echt uh, 42, 43 graden was. En die heeft nou in plaats van de 6 ton die die vorig jaar heeft geoogst, Heeft die op hetzelfde stuk land dit jaar maar 3 ton kunnen oogsten. Mm -hmm. Dus die had er wel last van, van de hitte. Ja, maar ja, in Engeland zie ik nog niet zelf 42 graden worden. Nee, nou ja, oké, okay, maar ja. Maar dan moet hij gewoon iets anders gaan verbouwen, denk ik, toch? Ja, also, ja, ja je als je goed. het nou uh, meer water geeft, is dat niet een kwestie van... Uh, ja, maar wat dat meer? Ze... Nee, maar dat hebben ze dus niet, want ze hebben hier geen uh, nee. water op het land staan, want dat, dat, die infrastructuur die is niet aangelegd. Ja, maar als je die doet, dan volgens mij heb je meer opbrengsten in plaats ja. van minder. Ja, ja, ja, ja. ja dan kan je, je toch gewoon zo noemen. er uh, midden op het land even een, uh, een put boren, en daar zet je dan zo'n pomp op en uh, schroeien. Dat, ja, dat, eh, dat groei is gewoon een chemisch proces dat harder gaat als de temperatuur hoger is, eh, tot op zekere hoogte natuurlijk, maar volgens mij zelfs met 42 graden is het nog zo dat dat harder gaat. Maar je moet natuurlijk ook alle andere factoren moeten toenemen, dus je moet, je moet uh, niet Dan alleen meer, meer zonlicht water. hebben, maar je moet ook meer water hebben. Ja, precies. Ja. Uh. Ja, en dat er wel is... genoeg water in de bodem ligt daar in die streep. Er ligt niet genoeg water in de bodem, maar ze hebben niet de technologie, of zeg we dat, de infrastructuur aangelegd om dat water ook over het land uh. heen te spuiten. Volgens mij ligt Liberland in een rivier. Maar ja, donau, er is hartstikke veel water in de grond daar. Ja. was niet op Lieberland. <laughs> uh, nee. Uh, maar het is wel zo, dat is natuurlijk inderdaad wel wat je zegt, maar... Uh, hier in, in de directe omgeving heeft er niemand een aansluiting op het water om even flink over het land heen te spuiten. Nee, moet dus ik dat... zeggen: het is gewoon: je, je, je, je, je boort een gat in de grond en je zet er een pomp op. Die pompt het water, naar, grondwater, naar boven. En dan ja. zet je daar een sproeier op en die sproeit ja, het in de grond. Waar, waar pompt hij dat dan mee? Moet je ook elektriciteit aangaan? Zonnepanelen? Uh, zonnepaneel. <laughs> ja, zonnepaneel. 42 graden. Ja, gewoon zo warm de zo'n warme is Ja, dan is het zonnepaneel die. Uh, die, die zorgt wel voor de energie dan. Ik zal, ja. ik zal het doorgeven, jongens. Ik zal het ja, doorgeven. Ja, maar goed, voor ons zal het al een hele enorme investering zijn. Ik denk kom ik. het wel even aanleggen. Ja, ja goed, kijk. Als je alleen internet aansluitingen deed, Doe je ook al water aansluiten. <laughs> Klinkt als, als, als. Dat is te doen. Moet ja, het ja doen, kijk, kijk, kijk, kijk, het is wel zo. Voor, voor, voor zo'n zo boer daar in Servië zal het wel een hele investering zijn, denk ik. Hè. Ja, maar ja. als het de factor 2 in je, in je knop uh, ja, ja, ja. bepaalt dan kan je er wel een lening voor krijgen plus dat voor zo'n hoge temperatuur waarschijnlijk als je er water bij doet dan is het nog eerder klaar ook misschien kan je wel een dubbele oogst doen ja ja, ja, ja, ja. dit zijn mensen die hebben dus een baan en die hebben dan een stuk grond achter hun huis en daar verbouwen ze dit op en dat mais wat ze op verbouwen dat voeren ze aan hun varkens en dan hebben ze met kerst hebben ze een varken ja ja. ja, ja dus er is waarschijnlijk geen zonnepaneel voor de voor dat geld is er gewoon niet, dat geld hebben ze niet ja, ja, ja. Die zonnepanelen zijn niet heel goedkoper sinds, uh, sinds je moet uh, betalen een, om terug zo te water, leveren? Zo'n waterpomp dat betaal je anderhalf duizend, twee duizend, euro, denk ik wel, of voor zo'n waterpomp. Hmm. Nou, dat is voor die mensen is, uh, is een halfjaar salaris. Dat hebben ze gewoon niet. Ja, ja. Zou je dan niet een uh, bassin kunnen aanleggen? Want dat, dat lijkt me dan het, uh, het volgende ja. Ja, dat uh, oplossing, dat je op. gewoon uh, wat water opspaart als er wat meer is. Ik heb die opmerking over het water ook al gemaakt een maand of twee geleden. zeg ik, ja dan moet je toch gewoon s'avonds flink water geven. Ja, nee, maar dat kan niet, want uh, weet ik het wat waarom, ik weet het niet eens. Volgens mij is het ook nog zo dat er een vergunning verleend moet worden en weet ik het wat allemaal. Dan ja, loop je uiten. stiekem s'nachts naar de donau <laughs> dan voel je een paar emmers met water en dan loop Twee je emmers water halen. een uh, paar emmers is denk ik niet voldoende we hebben dit uh, soort uh, je moet toch uh, grof ingaan je kan ook nog een greppel eromheen graven om het regenwater op te vangen Ja, het is natuurlijk met 42 graden overdampt maar, uh. nee, maar dat was het dus niet dat is het hele punt uh, regenwater, uh, dat was dan maar amper yeah. we hebben hier echt uh, vier weken aan een stuk Brandende zon gehad ja, heb uh, Wij hebben gewoon vier weken Aan een stuk regen gehad hier Ik heb er ontzettend van genoten Peter Ik heb voor jou dubbel genoten ik Van onze regen jou, hier en Heb en jij genoten van de, de regen kan, dan Ik geniet toch van de zon nee, maar, We <laughs> hebben <laughs> ook gewoon zon gehad hoor. Een brandende zon, dezelfde zon Alleen die zat achter de wolken Het gelukkig dat Josje heeft dubbel genoten En ik heb dubbel gebaald Dus bij elkaar zijn we heel gelukkig eigenlijk. Ik heb op zich wel genoten van de zon ik iedereen ah, klagen, maar... Uh... Ja, maar ben jij weg geweest een tijdje, of... Uh... Ja, ik ben, ben even twee weken naar... Ja, uh, een week naar Limburg, een week naar Duitsland. En ja, maar... het begin van die zomer was het drama hier. Nou, ja, maar, maar allemaal... ik, ik, ik, ben ik ben altijd naar buiten gegaan, als het, als het zon scheen, ga ik gewoon lekker naar buiten en lekker fietsen. Dus naar mijn idee heb ik heel veel zon gehad. Mm -hmm. Je gewoon maximaal benut. Je allemaal uit om bij mij hier aan de rivier lekker te komen zwemmen. Ja, ik, ik, ik, ik kom, ik ja, wij komen. Ja, maar jij komt in oktober, dan is de zon natuurlijk met minder fel, hè? Ja, ja, ja, dat vind ik ook wel lekker hoor. Ja, dus inderdaad, dat is eigenlijk wel beter. Want je kon het echt alleen volhouden als je heel de dag niks te doen had, en alleen maar op je op buik kon liggen. Dan was het lekker en dan kon je in het water springen. Maar als je zou moeten werken in die dagen, dan... Uh... Nee, het is niet prettig. Ik heb, het te, ik heb te doen met al die werkende mensen. Ja, volgende doel, airco aanschaffen. Ah ja, ik, ik weet het. Zo gaan wij wel hier thuis het uh, huis verwarmen met uh, airco's. Gaat hartstikke goed. Een buurvrouw heeft het ook gedaan en die zegt die heeft ook een lagere energie, minder gas sowieso, maar ook haar elektra met zon beneden, want die had ze er ook bij genomen is gewoon lager dus uh, ja als je zonnepanelen hebt maar dan hangt het daar heel erg vanaf heb je saldering geloof ik hè? want die mensen die een contract voor drie jaar hebben of zo, die hebben dan nog een aantal jaar saldering dat betekent dat je gewoon de positieve tegen de neg uh, negatieve verbruik kan wegstrepen uh, als ja. dat niet zo, niet zo is dan kan je alleen verwarmen op dagen dat het heel zonnig is uh, en ja meestal heb je er dan ook niet zo behoefte aan nee, nee klopt ik heb zelf uh, gewoon zo'n analoge meter die terugdraait uh, als de zon schijnt. Ja! Dat is wel lekker. Je hebt ook zonnepanelen? Ja. Hm. Recycled hè, want het zijn twee dan zonnepanelen ook nog een keer. Dat is super okay. voortvindelijk. Ja, het is wel, het is wel uh, eigenlijk denk ik vooral voor airconditioning is het wel handig, omdat uh, als de zon schijnt, dan kan je weer gewoon automatisch elektriciteit om te koelen. Ja. Ik heb en er heb niet zo'n een een krijg... dak voor dat zich daarvoor linkt. Ja, en als je dan ook nog geld krijgt om niet te leven aan het net, en je zet gewoon die airco's aan, ja, dat ja. is een mooie business case. Ja. Ja. Ja, ik vind ook die bitcoin miners dan toch aantrekkelijk, hoor, maar goed. Ja, ja, ja, <laughs> nee, s'nachts wordt het lastig, hè? En wat is nou de kans, wat kan je nou voor yield halen van Bitcoin mining? Volgens mij is dat helemaal weg met die al die ASICs. En, uh... Als je gratis energie hebt, heb je 100% rendement. Ja, we gaan Monero. Ja, maar je een pool of zo. Als je dan in een hele grote pool zit, want als je gewoon uh, solo minen, dan heb je natuurlijk 0,0 kans dat je, dat je überhaupt wat verdient. Nou, uh, well, uh, dus anderhalve maand geleden is er nog iemand geweest die heeft met een ja. miner van 150 euro hebben ze een blok gevonden van uh, zes bitcoins. Dus die hebben een behoorlijk momentje. Hey. Statistisch gezien komt het wel eens voor, maar dit was ook in het nieuws kwam dit ook. Zo, ja? oh. zo bijzonder was het. Oké. Okay. Ja. Ik dacht dat het alleen in de cryptowereld... In uh, ja, het nieuws bedoel ik niet op het nationaal natuurlijk. Hoho. Oh, dat moet niet verkeerd begrepen worden. Een coin, uh, coinbureau of zo. Cointelegraph. Ofzo. Hoewel ik niet ja, naar het ja. nationaal gekeken heb. Dus het zou zomaar kunnen. Dat, uh... ja, nou, ik denk het niet, want dan... Uh... Krijgen die Nederlanders straks nog ideeën. Nee, ik, ik ken iemand die heeft, een, een, die heeft ook een, een zonnepanelen op zijn dak. En die, uh, die heeft gewoon, uh, die, die zag het al van tevoren aankomen. Die heeft gewoon een Monero miner in zijn huis zit. Mm -hmm. Ja. Dus, nou. uh, ja. dus uh, die levert niks aan. Die zegt: Ja, ik ga niks aan dat netwerk leveren, joh. <laughs> ik zeg gewoon, uh, gewoon dat ik net genoeg uh, miners heb om. Uh, ja. ja, nou ja. ja. Alle stroom die ik niet nodig heb, die, uh, ja, die werkt, hij werkt veel voor met computers, dus, uh, ja. dus hij heeft sowieso altijd de computer aanstaan, dus dan was een uh, miner er wel goed uh, ja, idee. Mijn, ja. mijn grootste verbruiker in het huis is ook nog steeds een computer, dus uh, uh -huh, uh -huh. Ja, op het moment niet deze maand heb ik een goedkope maand met stroom, want ik heb er meer uitstaan dan aan. Uh -huh. Maar uh, we gaan even naar de democraten toe, want daar hebben we natuurlijk ook een hoop over te zeggen. God, het was ook weer een uh, Big het Mike, is een hè? Democratische National Congress. Ja. Maar Hebben dat ze was... nou die Kamala benoemd dan? Als, uh... Ja. Ja, maar ik denk dat uh, Big Mike uh, komt er in één keer in, weet je wel? Ja, on onvolwacht. Hoppakee. <laughs> okay. Hoppakee, toch nog een man in het Witte Huis. Die komt er zo <laughs> die komt er zo want van achteren komt hij er zo in. <laughs> Wat zie je Dat heb je niet Big Mike, nee, die was helemaal getraind, uh, Big Mike. Degene die niet weet wie, uh, wie dat is, Michelle mm. Obama. So. <laughs> Die, ja, het zijn ja, allemaal de, van die loze toespraken, weer dat hoor je uh, hoor Er zit geen enkele inhoud in, het is alleen maar emoties en, en beelden, oproepen en... Uh, ja, maar dat publiek wil dat, die, die dat wil niet iemand uh, hebben die, die echt met feiten komt en met uh, argumenten en dat soort dingen. En, en Kamala Harris heeft dat ook nooit over een positie of zo, want ja, dat is alleen maar downside is dat. Hè, als je dat uh, doet. Want ja, je kan er alleen maar mensen mee verliezen, terwijl als je een beetje vaag praat over uh, emotionele vergezichten... Future, wat was dat weer? To unburden the future with the <laughs> best. Uh, nee, unburdened <laughs> by what has been. Ja, dat zo. Ja, jee. wat bedoel je voor mij? Ik wil niet lastig gevallen worden met dingen die ik in het verleden gedaan heb. Unburdened yeah, by right. what has been. Ja. Yeah. Uh. Yeah. Maar, uh, ja, er werd ook die, en de CNN er zat ook zo'n figuur, slaggever die dronk het gewoon helemaal met volle teugen. de gloek, gloek, gloek, gloek. Oh, <laughs> en mijn spirituele dorst is toch wel enorm gelest nu met zo'n geweldige dat was een grote vest was het gewoon. Van, uh, ah. maar, maar, daar gaat het bericht over. Ja. De New York Times die schreef: De Democraten beende. zijn delighted, but de koep is still a koep. Ja. Ja, dan zie je, zie je dit is het uh, kerkblaadje. Blaadje, dit is het kerkblaadje van hen. Ja. Toch? ja. Nou, Dave Smit zei ook over dat DNC. Die zei over, je ziet gewoon dat het een religie is. Hè? Want hij zit, die CNN gast, die zit in zijn kerk. En dit is de, dit is de top dominee die een praatje houdt. En hij, ja. hij slikt het gewoon helemaal heerlijk weg. En ja, ja dat is... Gumshot uh... wordt in zijn mond gespozen. En hij <laughs> slikt het gewoon door. En roept ja, dat, meer, ja. meer meer meer. En het is, uh, het is een religie, ja. En, uh, dit, um... heer, heer. <laughs> ja. meer heer. Meer, <laughs> heer. <laughs> ja, en uh, en dan, daarom valt het des te meer op dat de New York Times gewoon uh, een kritisch stuk heeft. Van uh, ja, het was, het was wel een, gewoon een koep. Ja. Dus dat is wel apart. Uh. En, en dan de, hand, de handdruk zat erop van Bergobana, Nancy Pelosi en Chuck Schumer en Hakeem Jeffries. Die, die handafdruk zat op de president zijn rug. Zij, ja. Het is een beetje een raar gedoe, want ik, wat ik altijd het idee heb bij die politiek van die mensen die 70 jaar oud zijn. Die hebben natuurlijk een heleboel dolken. Die allemaal van: Ja, ik weet zes dingen over jou die je gelijk zouden nekken. Ja, ik weet vijf dingen over jou die je gelijk zouden nekken. En, uh, ja, maar ik heb, ik, heb, uh, uh, ik heb dat over hem en ik heb dat over hem. En, en uh, dan wordt het zo'n stand-around met iedereen een pistool op elkaar gericht. En dan zie je dat als zo'n Joe Biden down gaat, dat er een heleboel mensen heel voorzichtig blijven. Van de Nancy Pelosi zegt dan opeens van. Uh die heeft er dan eigenlijk een dolk in zijn rust gestoken maar die zegt dan, ja, maar ik had het idee dat die afscheidsbrief niet van hem kwam toch Ja, maar je zit wel met de crime family hier te maken natuurlijk, hè? dus uh, je weet maar nooit wat voor uh, dolken uh, je daarna nog een keer in je rug krijgt je ja, maar zou... dat, dat, dat, dat proeft hij echt van, uh, Van ja, ja, ik hou wel een slag om de arm want uh, ik wil niet dat uh, aan de ene kant is het natuurlijk prachtig dat die Joe is dement aan het worden, dus je weet niet wat hij nog weet ook, hè? Ja, dus hij, hij was hij, al dement bent, hoor, hij was al dement ja ja, en en nee, de, daar, de, daarom is hij zo'n zo makkelijk slachtoffer ja, maar de, ik heb maar de, een heel makkelijk dolk in een stuk in de rug steken, want ja, die weet toch niet meer wat hij verduurt tegen die andere had ja, maar wat, wat ik het gevoel krijg eruit is dat ze met dolk in zijn rug steken maar dat ze toch nog iets verzocht, voorzichtig zijn met van, uh, ja, shit, zou die nou nog weten of niet, die, uh, die lijken over mij in de kast uh. dus ze vertellen er uh, niet helemaal meer, meer van wat het publiek uh, ervan vindt ja, ja, ja. Ik, ik vond ik, vooral Jill Biden op de Democratic Convention zo mooi. Die zei van, oh, en hij heeft het zo moeilijk gehad om hem om zich dan terug te trekken, maar hij heeft echt het beste met het land. En <laughs> ja, daarom ja. heeft hij dat gedaan. Hij is, hij is er al weggesleept, gedreigd met een, met een 25th Amendment. Nee, er was ook nog, uh, ik heb een, uh, een Twitter-draadje van iemand opgepikt. En er stonden de 10 most cringe moments of the Democratic Convention. En er was ook nog een, uh, een uh, wat was het nou? Een, uh, een, een of andere uh, senator ergens. En die zei dan: ja, want uh, dat, dat ging er dan over dat, nee, want ze hadden ook. Uh, uh, de, de FBI als wapen kunnen gebruiken, maar dat is dus niet gebeurd of zoiets. Terwijl dat, dat natuurlijk juist wel was gebeurd, omdat ze Trump, uh, ja. Trump met allerlei bullshit-rechtszaken lopen te vervolgen. Dat was ook een, heel mooi, uh, een hele mooie speech. Maar ja, die... ja, en de Secret Service is eigenlijk ook als wapen gebruikt, toch? Mm. Ja. Maar ik kan ja, me voorstellen dat blijken, het, he? het is gewoon blijken. heel moeilijk is als de hele zaak aan elkaar hangt van ik weet wat over jij en jij weet wat over mij. En uh, ja, ik weet wel dat jij, ik was daarbij toen jij op Epstein's eiland was en ik weet waar de lijken begraven zitten. Zeg maar als, als er dan iemand dement wordt, dan krijg je natuurlijk dat verhaal van oké, okay, het, het is een langzaam proces. En, dus hij, en zo iemand heeft ook heldere momenten nog. Dus uh, ja, het is... Uh, ja, ik uit. Het is heel gevaarlijk. Ik denk dat je er af en toe nog drugs in hoort. Ja. <laughs> ik heb geen helder moment. <laughs> ja, dan kan je toch mooi de shaak zijn als het bekend is dat jij dat gedaan hebt. Dus dan moet je toch een beetje afstand van nemen. Het moet toch een beetje achter de schermen gebeuren. Ja. Uh, uh, uh, yeah. Ik heb er ja? verder weinig van meegekregen. Ik heb het helemaal niet gevolgd. Ik ben er ook niet op ingegaan. Ik denk, nou ja, het zal wel. Uh, hoe denk je dat ze uh, dat, uh, Big Mike erin gaan gooien? Big Mike erop. Denk je echt dat Big Mike wordt? Ik weet het niet hoor, maar... Ja, ze zag er zo getraind uit. Misschien je, je dat, ze wel aan, dat ze Dat ze die... weet uh, ze? Die, die, die her is nog... Uh, een s in... Uh, nou, SS, ik weet niet. Dus ik denk dat op een gegeven moment blijkt... Dat ze, dat, dat, dat ze niet van Trump gaat winnen. Dat je dat ook niet met fake postzak... Uh, meer gaat redden. Misschien krijgt ze wel de apenpokken. weet jij wel? Maar dan ja. moeten ze er nog iemand anders in gooien. Het is dus nou al vrij laat, vind ik. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen. Ja, die, die ene die ze erin gooien, dat is dan Big Mike. Mm -hmm. ja, ik denk dat ze die toch nog even bewaren. Die Big Mike, die komt nog wel een keer. Oké. Okay. Ja. Ja, wat ik Dave Smith ook hoorde, dat was ook een mooie conclusie. Zei. dus ze, alle, ze hadden alle twee een oude, een oude gast. En de, en de ene een seniele gast en de andere dan Donald Trump. En ze zijn nog geen... Ze zijn eigenlijk nog niet af van die, van die oude gast van de, bij de Democraten. En wat ze zeiden is van... Ja, die Donald Trump, daar kan je toch niet op stemmen. Die is wel oud. Dus zo'n oude man, die valt gewoon in slaap. Dus het is gewoon... ja, Het ene moment is... Het, daar moet je niks van zeggen van ageism en zo. En, het, en dan zijn, ze zijn nog niet af van hun oude, oude vent. En boem, Het is gewoon gelijk een aanvalspunt geworden. Uh, uh. Uh, mannen, mannen, ik uh, hang hem op. Want mijn biertje is op. Oh. Volgende week doe ik weer volledig mee. ja. We kijken ernaar uit. Oh, hoi, hoi. Hoi, Hoi. Ja. ja en ik, ik merk ook wel dat die propaganda werkt. Dan hoor je gewoon af en toe nog wat, wat, wat mensen kletsen over Amerika. En dan zeggen ze, hoor je iemand, uh, vrouwen dan, hè? Ja, maar vrouwen vrouw als president, dat... Uh, ja, daar zit ik wel toch een beetje naar te kijken. Toch weer een, een frisse wind. Ja. Weet je wel wel. Dat het een totaal onprincipieuze, principiële. Het so is niet in jouw land. Is, dat het, maakt er allemaal het, niet uit. Het gaat over een ander land, ergens anders in de wereld. Maar ze praten er dan wel over alsof het hun president is, weet je wel. Ja. ja. Ja, het is echt is een religie het is heel triest hoe dat mensen begeest be, be ik zie overigens net op twitter een berichtje voorbij komen van iemand die is naar uh, Weiler gegaan, ik weet niet waar dat is uh, het is in Duitsland heen ja. en weer was hij vier uur kwijt inclusief een stop voor lunch hij heeft drie kilo check, 162 sigaretten en een kleine vierhondste tabak gehaald Duitsland 685 euro. Nederland 1745. Dat is een duizend euro verschil. Ja, daar kan je oh. natuurlijk wel voorstellen voor 1000 euro verschil. Dan, dan neem ik aan dat mensen wel vier uur gaan rijden. Ja, ik, ik, ik ken iemand die ging al voor uh, veel minder hoor. Die, die, ging, die haalde dan cola in dat check. Of, of sigaretten geloof ik. En uh, ja, die dronk dan niet zoveel. Maar um, een beetje alcohol nog. Mm. En die haalde nog wat, ook nog wat voor vrienden. En vlees. Oh ja, vlees haalde die ook nog. Inuit. Maar voor hem was dat 50 kilometer rijden, dus dat is vanaf... Uh, nee, nee, als je een directe uh, lijn trekt, is dus 50 kilometer, hij deed er langer over. Maar hij ging dan geloof ik ook nog even naar zijn moeder toe. Die woonde dan in Brabant, dus dan, uh, dan maakte hij een ommetje en dan ging hij via Duitsland naar... Uh, andersom, hij was dan bij zijn moeder geweest en dan ging hij terug via Duitsland en deed hij even boodschappen, ja. uh, En dat was tien jaar geleden. Dus toen, toen was het al lucratief. ja. Uh, uh. En van mijn bruiloft destijds heb ik ook alles in Duitsland gehaald. Alcohol -al en uh, mm. voor, voor de barbecue vlees. Ook in Duitsland gehaald. En dat was uh, ja. Ja, het maakt echt wel uit. Het is best wel handig als je dichter bij de grens woont in dit geval. Uh, ja. uh, um, we hebben nog een berichtje uh, over de Democraten. Hier in de UK worden mensen gearresteerd voor het plannen van een uh, suspected of planning a rally for human rights and civil liberty and cultural Reservation. We okay. worden gewoon in de boeien gesloten ja. Ongelooflijk ja. uh, Top Biden Harris uh, Official uh, Calls for Queering nuclear weapons <laughs> ja. ja Het is weer een, een nieuw niveau Van dat, uh, dat, nou, nou, nou gaan we die Crazies Die van de openingsceremonie Van de Olympische Spelen Die gaan we nou de knoppen van de kernwapens geven. Zoals, als Poetin niet wil aanvallen... dan gaan we gewoon hiermee dreigen. Want deze Molotov, die zitten daar nou aan de knoppen. Alsof die, uh, ja, op een uh, dan moeten ze toch wel bang worden. Ja. Is the article of which several... is one of several such examples... authored by her claims that... discrimination against queer people... can undermine nuclear security... and increase nuclear risk ik dus ook precies wat er gebeurt bij climate change. Mm. Equity and inclusion for queer people is not just a box-sticking exercise in ethics and social justice. It is also essential for creating effective nuclear policy. Ja, yeah, het is, uh, is te gek voor woorden dat je dit soort uh, artikelen, dat die er gewoon komen. Ja, dan noemen ze uh, Poetin een psychopaat. Ja, kijk, voor ons zijn het allemaal psychopaten. Dus de ene is niet minder erg dan de ander. Het is gewoon... Nou ja, ja. nou ja, maar als je iemand... Poetin maar... Putin, Putin, die heeft, die heeft maar één land binnen... Ja, eigenlijk twee landen geloof ik uh, kapot gemaakt. Tsjetsjenië en uh, uh, Syrië is hij ook bezig geweest. Hè? Maar dat is dan, valt dan te rechtvaardigen, Want hij heeft ISIS ja, uitgeschakeld. Oh, nee, ISIS uitgeschakeld toch? Ja, maar hij is en uit, hij was uitgenodigd. Uitgenodigd door, uitgenodigd door de heerser daar. Dus dat, uh, ja, dan, uh, in, de, in onze wereld uh, geldt dat dan als oké. Okay, maar goed, uh, Amerika heeft uh, weet ik, uh, hoeveel land, meer dan tien landen al uh, gebombardeerd en zo. Dus NS, uh, ja, Irak natuurlijk, dat is. Uh, ja, het hele verhaal het is, is begonnen. Als, toen, uh, toen Amerika gewoon 78 dagen lang België Servië bombardeerde uh, via de NATO zonder UN-goedkeuring. Ja. En uh, ja, dus het hele verhaal van de. Van ja, je mag geen landen binnenvallen of, of, of uh, aanvallen zonder UN-mandaat. Dat is natuurlijk allemaal totale hypocrisie al. Ja. Uh, daar zijn ze veel eerder mee begonnen. Maar ja, ik denk ja. dat er wel aparte dreiging uitgaat. Als je zo'n zeg maar. Biden had op een gegeven moment zo'n zo uh, figuur die bij. Die was dan Homeland Security, zat die, geloof ik. En die, en die stal gewoon. Uh, dat was een gast in een jurk en hoog hakken. Oh ja, die, met die kale kop. Hè? En die kale kop en die stalbagage ja. van, van mensen. Van de, van dat is van de, een klep, kleptomaan. Is kleptomaan echt, was het, ja. ja. ja als je leid, daar zou iemand zeggen, die. Ja, die gaan we aan de nucleaire knoppen zitten. Dan denk je, ja, er komt nog een heel ander probleem bij. Uh, dat, uh, ja, ze zijn allemaal gek, maar sommige mensen die zijn, die zijn zo gek... dat je er toch wel extra zorgen over maakt als, uh, als die... Uh, als hij de nucleaire macht krijgen. Ja. Natuurlijk als plaatje daarbij een enorme nucleaire paddenstoel in regenboogkleuren. Dat is natuurlijk ja, wel een mooie. Ja goed, ze zijn altijd, ze hebben allemaal altijd al, de hebben altijd al altijd, altijd al iets geks, weet je wel. Dus ook als ze een Republikeinen zitten die hebben dan ook iets, weet je wel. Dat Een beetje weird is, maar ja, met democratische lopen. Hey, nee, Vans is weird. Laat, laatst me door 26 media tegelijkertijd synchroon vertelde verteld dat Vans weird is. Maar het is additionally just the, this week the New York Times revealed that President Biden last March made changes to the US strategic doctrine. In a classified document approved in March, the president ordered US forces to prepare for possible coordinated nuclear confrontations with Russia, China, and North Korea. The Times wrote, alongside Putin and Xi, North Korea's scheme is surely not going to be scared or impressed by our new DEI nuke officials. Nou, ik denk ze zullen niet bang zijn van die DEI nuke officials. Ik denk dat je extra bang van die DEI nuke officials. Dat zijn... Willen die volgens mij veel makkelijker uh, irrationele beslissingen nemen. Maar ja, het is natuurlijk überhaupt uh, bloedlink uh, dat er een knop is waar je op kan drukken en uh, de armageddon uitbreekt. Nee, dat moeten we niet willen met z'n allen. Uh, ja. hey, de volgende is een heel oud bericht toch? Welke? Okay. Uh, die, uh, die, die heb jij gepost. Dus, uh. Nou, die heb je niet pas goedgekeurd of zo. Die stonden nog in de. Die stonden oh, okay. goedkeuring. Want dit is van 12 februari 2024. Oké, okay, Ja, ik zag gewoon in het rijtje staan. Dus. Hmm. Maar geef niet aan: de CIA built 12 secret spy bases in Ukraine and waged a shadow war for the last decade. New York Times report confirms. Als naar nou, New York Times, dan is het establishment. Dan kan je, geen, uh, kun je ja. niet meer zeggen dat het uh, conspiracy theory is. Maar die waren dus al lang bezig met een of andere shadow war te, te voeren, daar, de CIA. Ja. Ja, ik had er zelf ook al zoiets van, volgens mij is dus het, uh, ja, dit, dit weten we toch al, maar ja, ik dacht misschien was er, wat van New York Times was dat in één keer, uh, best, officieel een uh, stempel voor goedkeuring heeft, maar ja goed, dit is al van lang geleden Ja, en het begon gelijk na de Maidan-Coupe, toen ze eigenlijk de Amerikanen naar de macht hadden, gingen ze gelijk twaalf uh, geheime basis vlak naast de Russische grens neerzetten. Mm -hmm. Ja, dus uh, ja, het, het, het, het hele verhaal van unprovoked en uh, ja, we, we weten ook niet, opeens, opeens kwam er kwam een invasie uit de lucht vallen. We snappen niet waar die vandaan kwam. Nee. Totaal on, unprovoked. Ja. Dat valt uh, ook een beetje uh, moeilijk te verteren. Ja. We hadden over invasies gesproken. Een invasie van uitroepteken Rompol in onze chat is gewoon uh, toegestaan hier. Ah, ja dus Boris elke ja, we hebben er geen bericht van maar de Oekraïne is ook uh, Rusland binnengevallen oké okay, ja dat dat het tijdje Koersk, bij de Koersk... Uh, dat is ja. ook ja het is historisch is het, um, is het heel gevoelig want de Duitsers die deden dat uh, die vielen ook destijds via de Oekraïne uh, Ik daar zou zelf. Het, het het kan ook zijn dat de Russen dit gewoon expres doen hè dus die, ze nodigen hun uit in het moederland Hmm. En uh, ja, dan, dan, dan houden ze het tegen net zo lang tot het winter is, weet je wel. <laughs> dat ze even onbewaakt uh, laten. Maar ik geloof dat ze al op de terugtocht zijn, uh, die troepen. Uh, ja. Uh, Zou ook deze week, ja, dat is niet uh, het is vaker gebeurd hoor. Maar New York, uh, de Russen zijn New York binnengevallen. Ja, het plaatsje in New York. In oh ja, ja, ja. Er is een plaats in New York daar, hè? Uh, ja, ja, het gaat al uh, heel, heel, heel, heel lang uh, heen en weer. Dus. Uh, dan zitten de Oekraïners er weer in, en dan zitten de Russen er weer in, en dan zitten de Oekraïners er weer in. Hmm. Dus, uh, maar dat is een plaats, dat heet New York. Ja, het heeft ook een uh, de, de god en lokale taal, zeg maar, een uh, verbastering daarvan. Dus, uh, ja, ik, hoor, ik hoorde dat ook van, uh, ja, New York is uh, gevallen, denk ik. In ja. New York. Uh, <laughs> heb ik even iets gemist, maar kennelijk hebben ze daar. Uh... <laughs> er wonen 9000 mensen. Het, is, uh, het, het, is, het waren ooit onder de... Uh, het, uh, Catherine de Grote... zijn daar Menonieten uitgenodigd. Uh, Duitsers, hier van de Menonitische geloof. Toen heette uh, het ook al New York? Of, uh... Dat is in, uh, ja, in de tijd van Katharine de, van de, de Grote, ja. Maar toen heette het Noy York. En uh, die Menonieten kwamen uit de plaats New York... waar dus een zending... Um, ja, een soort zendinginstituut zat. Dus mensen werden daar getraind... voor zending. Uh, het zat in plaats van York en die zijn dus daar naartoe gegaan settelen. En die noemden dat Noy York. En dat is uiteindelijk uh, verbasterd naar New York. <laughs> ja, hmm. maar het heette dan in het uh, lokale dialect. He, hadden ze dan een verbastering. Dat heette een een, heet, uh, Noi, uh, en, en, een en, Ja, moet je Zoiets. No, no so, so ik, ik, ik ben niet zo goed in. Uh, dus dankjewel. Ja. Maar het zit vlakbij uh, Donetsk. Ja, het zit in ieder geval in die regio. Ja. ja, ik had het even opgezocht, dus... Zodoende. Er uh, wordt inderdaad flink... ...uit uh, uh, betekend rompel op het rat. Dus, uh, ja. Als je nog geen wallet hebt, ik zal het nog even laten zien. Yes. Ja, EFL.nl, als je nog geen wallet hebt. Maar ik denk dat de meesten het wel weten. Dus het is altijd wel weer... Uh, de usual suspects, die op het rad staan Eh, uh, gaan we even naar het laatste bericht toe Ik wil nog even iedereen de kans geven om iets op het rad te zetten Nou ja, ik denk dat dat uh, op zich wel is Ze uh, daar wel vol genoeg denk ik Ik ga er gewoon een draai aan geven Ik ga er gewoon een draai aan geven ja, Een draai, wat idee Ah, zes mensen op het rad, dat is mooi En uh, dan gaan we draaien 20 Ekel, mensen. Ik druk nu spin. Hoppakee. Oeh, dat ging wel heel snel. Was er niet pjottertje of uh, ben ik nou gek? Ik zag het niet. Oké. Okay. Als kijken we terug, maar er zal vast wel iemand zijn die, uh, die heel oplettend is. Ik op maakt een screenshot. Juist een moment. Ja, ik denk dat we dat, dat, dat, dat krap dat moeten doen. Je hebt wel een idee gebracht. Uh, goed, ja. <clears throat> Kijk nog even in de chat hoor. Ik denk meestal is het flabbergast gast of zo die het altijd wel, uh, wel scherp ziet. Uh, ja, er wordt net iets gepost in de chat. Uh, kijk kijken. Ja, filtertje. Ja, filter. ja jee, gepresteerd. Effectively speaking. Ja, ja. ja. Zal maar kijken, die is echt inderdaad het uh, filtertje. Ik loop helemaal binnen. Ja. Nou ja, de egels de e zijn nu heel goedkoop, had ik begrepen. Oeh. Dus, uh, ik heb uh, mij is het gelukt om voor 2000, 230 Satoshis. Uh, Egels te kopen. Dus volgens mij was ik echt op de bodem. Heb ik het uh, gepakt. Mm. Ja. Jij ja. verwacht dat er uh, nog een, uh, dat er een uh, altcoin rally aankomt. Ja, ik dacht van uh, als ik ga kopen dan koop ik het gewoon goedkoop. Dus ik had gewoon een enorme... Ja, enorm. Ik had gewoon een goede verkooporder op, uh, al, hele, ja, al een tijdje op uh, 230 satoshi staan. Dus, uh, ja, Bro, maar kun je ergens uh, kooporders inzetten dan? Ja, bij Free Exchange. Ja. En dan heb je de, uh, tegen Bitcoin of zo. Ja, tegen Bitcoin. Ja, te, uh, Satoshi's in Bitcoin, hè? Ja. Kan je gewoon een, een uh, limiet instellen? Uh, nou ja, ik kan gewoon daar zeggen: van nou ja, ik heb, uh, doe gewoon zoveel uh, Bitcoin. Ja. Doe Laat gewoon zoveel uh, Bitcoin? 0,001 uh, Bitcoin of zo. Mm -hmm. ja, ja, ongeveer een Litecoin en een Bitcoins. En als die deze koers raakt, dan uh, kopen we dan zo zo. Ja, ja, ja. ja. Ik heb ook verkooporders, dus ik verwacht dat het heel hoog gaat. Dus uh, ja, mm -hmm. dan heb ik uh, nu keer zoveel bitcoin. Uh, keer zo, ja. Tigkeer, ja. Dus dan dus, ga uh, je weer terug naar bitcoin daarna. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb toch wel een realistisch bedrag, naar mijn gevoel, ingetikt. Ja, als het nog hoger gaat, dan baal ik, maar, uh, <laughs> maar dan koop ik het gewoon allemaal weer terug voor een lager prijsje. Ja. Nee, goed, dan gaan we naar het laatste bericht toe. Ehm, uh, even kijken. Café Emilei, hoe gaat het met hem? Eigenlijk, hoe gaat het met Argentinië? Dat ja, heeft, ik heb sowieso dat de huren enorm gedaald waren. Want dat alles, wat hij, alles. Wat, wat hij gedaan had, was uh, de huurmarkt vrijgeven, dereguleren. Toen kwamen er opeens een heleboel mensen die zeiden van, oh, maar dan wil ik wel mijn kamer hier verhuren of dat verhuren. En uh, toen zakte de huurprijzen met 20% omlaag. Dus dan, uh, ja, dan kan je zeggen wel dat de inflatie toch wel verslagen is. Want dat is een belangrijke component. Ja, uh, uh. Nou, laat ik zeggen, uh, ja, in een ander bericht heb ik gelezen... dat de inflatie was voor zijn aantreden uh, 211%. Uh, procent. En het was een tijdje terug was het 4%. Maar er werd ook alweer gemeld... dat hebben we toen een paar uitzendingen geleden nog gemeld... dat het al gewoon al... Uh, uh, ja, al sprake was hier en daar van een deflatie. Hm. Uh, op sommige uh, vlakken. Ja, het stomme is dat als je kijkt naar Nederland, dan gaat het precies de andere kant op. Dan maken ze ja, de, ja. De, de verhuren super onaantrekkelijk. En iedere, een heleboel verhuurders die trekken een uh, pand van de markt af. Die proberen het te verkopen. Dus er is bijna niks meer te huur. nou. Uh. Ja. Uh, het is, het ja. is, het is het precies tegenovergestelde. Mijn dochter die is, uh, wordt nu uit huis gekikt uh, omdat haar twee jaar termijn eindigt. Tenminste, dat komt eraan. Dus die heeft te horen gekregen dat ze weer het huis uit moet. En dat is, heeft ook te maken met de mogelijkheid dat je dan bij de huurcommissie kan aankloppen voor een puntensysteem en dan een bijpassende huur, dat je daar dan recht op hebt. Daar heeft hij geen zin in. En uh, ja, dus is het einde oefening van haar. Hmm. En, uh, ook uh, gevolg van de overheid inderdaad, dat dit uh, zo ja. onhandig is. Want normaal zou je voor u natuurlijk zeggen van, oh, ja, dit is iemand die altijd de huur betaalde, het is een betrouwbaar iemand. Uh, nou, de, de, de, de, daar uh, wil ik niet vanaf. Uh. Ja, en ik wilde zelfs nog extra geld betalen, maar dat uh, was allemaal niet bespreekbaar, dus uh, hmm. ja, raar. Maar goed, uh, ook dus weer een gevolg daarvan. Ja. Ja, goed, dan hebben we het weer gezellig thuis. Hmm. Hoe nou is het nou weer, nou weer bij jou? Dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren, ja. ja. Waar moet ze studeren dan? Uh, ver weg van uh, huis? Nee, uh, vijf kilometer verderop. Oh, <laughs> waarom gaat ze dan op de kamers überhaupt? Oh, omdat het leuk is. Privacy. Ja, mm -hmm. Niet van die ouders die mee nee, Precies. het meekijken. Ik, uh, ik heb het meegemaakt. Ik ben ook uh, ah, in Nederland hebben ze... geweest. Ja. In Nederland hebben ze nou wel geloof ik meer bouwvergunningen gegeven, dat is een, het nieuwe kabinet toch nog iets uh, veranderd maar uh, ja, dus, het is nog geen uh, Argentinië nee. uh, ik zag laatst een, het een verhaaltje van Argentinië, kijk of, uh, of ik dat nog op kan duiken. Mm. maar het was geloof ik 100 jaar geleden, was het het, het rijkste land, het hoogste bruto nationaal product per uh, Kijk, hoe ik dat toch Ja, rond vinden. 1900 inderdaad, toen zat het ja. een glorietijd ja. en ehm uh, Kijk hoor, Alle mooie ja. gebouwen die je daar ziet, uh, dat is allemaal uit die tijd, weet je wel. 1895, ja. Uh -uh. Dus 1895 hadden zij een uh, highest GDP per capita. Uh, meer dan de vs zelfs uh, Dus uh, 5786 dollar per, per persoon per jaar, wat toen heel veel was. En dan kan je zien hoe dat afdaalt en dat het nou al, al decennia lang in, in uh, faillissement na faillissement zit en weer andere soort socialisten en nog meer lenen en weer feet gaan en nog grotere overheid en meer ambtenaren en meer regeltjes en, en uh, ja, wat dat betreft ja, het zou, het zou mooi zijn als het nou veranderde, maar het is wel het gaat wel tegen de trend in, maar het, het schijnt dat vooral veel jongeren op hem uh, gestemd hebben, dus uh, ja, misschien komt er weer een tweede bloeitijd voor Argentinië aanzetten. Maar daar zit dus 100, ja, 100, 1895, dat is praatje over 130 jaar zit daartussen. <lacht> uh, en, en nu nog is het 40% zit boven de, uh, zit, uh, de armoedegrens. <tus> dus dat betekent dat, uh, dat er nog een aardige weg te gaan is. Maar het is wel zo als je het vrij laat. Dan denk ik dat, het, uh, dat dat zie je in uh, wat er in Hongkong gebeurd is en uh, in Dubai en zo. Dan, dan praat je echt over een, over een periode van uh, drie decennia of zo. Dat het gewoon weer helemaal uh, op een top is. Uh, het is natuurlijk wel zo dat... En, en, en die drie decennia, dan, als je daar aan het begin zit, dan is het ook niet erg Want dan ga je tenminste omhoog. Uh, dan wordt tenminste beter. Dat is al een heel stuk... Ook als je, als je zeg maar na de Tweede Wereldoorlog zat in Nederland, die babyboomers, ja die, hadden, die zijn na de Tweede Wereldoorlog geboren, ja dat was nog even aanpoten en zo, dat was kapot en het was nog wel armoede, maar het ging wel de goede kant op. Dus dat, ja, dat, is, dat vind ik ook een heel andere insteek dan dat je rijk hebt bijvoorbeeld. Je hebt het nog rijk, maar het gaat de verkeerde kant op. Ja, uh... Je we vond wel een, een uh, land om uh, naartoe, te, naartoe te gaan. <laughs> Toch? Ja, het gaat daar alleen maar omhoog. <laughs> ja, het, is, het is pas een begin, dit. Dus het is, in, ja, het is nog ja, ja. heel onzeker, allemaal. Maar dit, dit is typisch ja. wel iets waar. Waar je een kansje op zou kunnen wagen. Zeg maar. bij, bij Cuba is het ook de verwachting dat dat een keer omgaat. En die zitten ook al een hele tijd in de shit natuurlijk. En op een gegeven moment is dat ook een keer. Er zijn al die oude peren dood. En dan die nieuwe die snappen niet meer helemaal goed. Hoe ze die uh, demagogie moeten doen. En, en dan krijg je daar een keer een omkeer in. Uh, ja. maar ik denk dat ja, daar, ik zie nog geen tekenen van verandering daar maar, maar hier zie je dat dus al wel uh. en de omgeving is ook nog vrij slecht want Brazilië is natuurlijk nog knudden Chili is knudden dus um, maar ja dat is uh, dit, dat is ook altijd, geeft een beter gevoel als het een beetje regionaal is als het in andere landen ook dit soort ja. trends uh, gebeuren dan mm -hmm. heb je idee, na, het idee van: dat heeft wat meer body uh. ik zat nog een hele tijdje terug alweer, hoor, een doken te kijken over de geschiedenis van Argentinië. En die docu was nog voordat Café Milay uh, aan de macht kwam. Mm -hmm. En wat me vooral opviel is dat daar heel veel van die woorden die, uh, ja, waarvan je zou denken, oh, dat was iets wat uh, uit de mond van Café Milay kwam. Dat, dat was gewoon zijn uh, dingetje. Shocktherapie. Maar dat de shocktherapie was dus iets wat twintig jaar geleden daar gebeurde. Toen hebben ze ook al geprobeerd om de, mm. uh, de, de, de, de munt, lokale munt aan de, aan de dollar te koppelen. Ja, en met dat... meer overheid. Ja, alleen daartoe gingen ze gewoon dat, dat loslaten en toen werd het ook alweer een waardeloze munt. Ja, maar dat, uh, dat, ja, dat ja. was inderdaad gewoon weer een truc om even een schijn ja. van vertrouwen te wikkelen. Van nou, je kan je, bank, ja. je kan je geld weer op de bank zetten, want het zit aan de dollar gekoppeld. En dan werd je alsnog genaaid, omdat ze dat ja, weer loslieten. Ja. Ja. En hij zei toen, nee, nu ga ik gewoon de dollar worden betaald, de betaaleenheid. Dus uh, niks, niks meer gekoppeld, We voeren hier gewoon de dollar in. Ik hoorde Miley zeggen dat hij vrij, uh, vrij geld ja, met, vrije geld wilde. Ja, alleen met uh, KYC. Ja? Ja, dus dat zijn uh, de heel veel van die, van die Bitcoiners zijn daar weer van, ja, ja. En er zijn weer meer van die dubbele dingetjes met hem. Van, hmm. ja, hij staat dat daar klaagmuur te kussen. Ja, inderdaad. Dat <laughs> Dat hij jood geworden is. Mm -hmm. <laughs> ik dacht van eerst... oké, okay, want hij deed dat tegelijkertijd... toen hij die dollar, deal met die dollars wilde... weet je wel. Ik denk, nou ja, ik doe een keppeltje op... Ik, als Zelensky komt... dan ga ik even met de menorah zwaaien. Dan schieten ze en, mij niet dood in ieder geval. Ja, dan hoor ik bij de club, weet mm -hmm. je wel. <laughs> een soort... verzekeringspremie is dat. <laughs> ja, ja. En je zag ook Zelensky ook kijken, weet je wel. Toen hij dus met die keppel... Mm -hmm. en die menorah zo... daar binnen kwam dansen... Van dat Zelensky zoiets dacht van... Oh, nou ben ik een keertje eigenlijk niet de Hofnar. Hmm. <laughs> dus ja. Nee, het is... Uh, ja, dat, dat soort dingen, weet je wel. En dan komt hij ook weer bij... Su dus het gaat met iedereen ja, een maar, foto maar met ik, die ik, twee duimen omhoog, weet je wel. Met Zuckerberg hmm. en met, met Clinton. En dan staat hij weer met die twee duimen zo. Hmm. Denk wat, ja, maar ik vraag me wel af, zeg maar, als je... Ja, ik, uh, uh, je wil eigenlijk weten wat zijn de echte principes want ik kan me goed uh, voorstellen dat als jij daar uh, een greep gaat doen naar het presidentschap en de zaak wil hervormen uh, dat je uh, dat je niet helemaal uh, ja recht op je doel kan afgaan want, want bijvoorbeeld die KYC als jij gaat zeggen nee ja, bitcoin is gewoon officieel betaalmiddel dan is morgen is alles zwarte markt hè? Uh, uh, dan uh, uh, dan, dan gaat alles uh, met crypto en buitenbelasting om. En, uh, want, want er is geen KYC, dus je kan toch overal mee wegkomen. En, ja, tenzij je eerst gewoon de inkomstenbelasting afschaft. Dat maakt ja, maar dat, uit. maar dat is dus het probleem. Als je dus in één keer alle belasting afschaft, dan moet je ook in één keer. alleen, al je alleen, al, nou, alleen, uh, alleen de in, inkomstenbelasting. nou ja. Maar, ja b, b, er, maar BTW, dat ben je ook kwijt volgens mij, als iedereen met allerlei geldsoorten oh, ja, ja. kan betalen en, en zonder BTW, KYC. en de BTW. <laughs> Dus je, je houdt niet veel over volgens mij. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en er, je kan natuurlijk zeggen: van nou je hebt gewoon het day once, gaf je de hele overheid af. en de hele belastingen en, en de hele zooi. Maar ik denk dat dat uh, lijkt me nog een operatie die heel moeilijk is. Ik zou het niet zo snel weten. Ik denk uh, om, om dat te plannen lijkt me heel moeilijk. Ik denk dat, we, denk dat de, de eerder de manier waarop het gaat gebeuren. De meeste landen het zal niet zijn doordat iemand de macht wint die endcap is en die langs alles afschaft, maar gewoon omdat de overheid helemaal in elkaar stort. Al die, uh, al die diensten die de overheid zogenaamd verleent, die uh, werken niet meer. Er uh, worden allerlei parallele diensten opgezet op, uh, in de commerciële uh, sfeer. Die het opvangen. Dus het, bijvoorbeeld het hele onderwijs werkt niet meer. Nou, dan komt er commercieel onderwijs om uh, op te vangen. Uh, hele pensioenstelsel wel ook niet meer. Allemaal commercieel ziekenzorg, commercieel. Uh, en dat komt er allemaal naast, wordt dat er gebouwd. Omdat het steeds minder goed werkt. En dan op een gegeven moment gaat men er niet eens meer vanuit dat, het, dat er iets werkt. Van de overheid. En dan, uh, dan kan je een hyperinflatie krijgen en een apart geldsysteem waarmee die commerciële diensten worden betaald. En dan kan het zo afgezonken worden en afsterven. Maar om dat centraal te gaan zitten, plannen van: uh, oké. Okay, uh, uh, ik kan me voorstellen, als je KYC doet, dan uh, afschaf dat je ook gelijk al je banken worden uit het systeem gegooid. Dan ben je ook natuurlijk gelijk te, door, door al die uh, internationale banken. Het, het lijkt me nog moeilijk. Ik denk dat ook als je dat idee hebt en je gaat met wat mensen praten, dat, dat die zullen zeggen. Van, ja, Dan, dat betekent wel dat we helemaal alleen staan gelijk de volgende dag. Uh, want uh, je, je krijgt geen enkele toegang meer tot geldsysteem Daarom denk ik ook heel belangrijk is dat dat BRICS geldsysteem op, van, de, van stal uh, komt het. Dat er een alternatief is Dat ze, als je eruit gegooid wordt je, nou, je, je kan ons altijd nog betalen Of uh, door ons betaald worden op het BRICS blok systeem uh, Als je ook ziet Hij zit ook echt met iedereen uit Amerika zo op de foto hè? Dus het echt, uh, Ja en met Zelensky in jou, Maar Vooral met uh, allemaal, uh, allemaal bobo's uh, uit het uh, uit Amerika Amerikaanse bedrijfsleven. dus Ik denk dat die gewoon die... Gewoon, uh, ja, daar zit die mee, een beetje mee te paaien. Van uh, jongens, blijf vooral hier hoor. Mm -hmm. Ik denk dat dat het is. Dat die, uh, want ja, die zorg ook wel een beetje voor werkgelegenheid en zo. Dus, uh, ik, opeens uh, weet ik nou weer... Ik wist dat er nog wat anders met een schip gebeurd was met een raar ongeluk. En nou lees ik een berichtje is van... George van Hout, nee. Het wordt steeds interessanter. Het schepenongeluk uh, Bezian lijkt als tweedruppels zwaard op het ongeluk in 2023 op het Lago Maggiore. Daar was een inlichtingsdienstenfeestje bezig van 21 personen. Italianen, Britten en Israëli's. Toen een plotseling tornado uit het niets het schip naar de kelder joeg. De pers mocht ja. met niemand van de 17 overlevenden contact opnemen. Vier doden. Dat is, dat is inderdaad... Uh, ja, dat is een vreemd verhaal, ja. daar deed het me denken. Oké. Okay. Ja, okay. Dit terzijde. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Er was ook nog een uitzending, ja, ik heb het niet meer, niet, nog niet gekeken met uh, oh, Blackbox of zo over uh, Millay. Um, mm. Daar ging uh, Tom van Lemoen in debat met iemand over Millay. Okay, Oké, dus dat is altijd geleden geweest, toch? Over of of uh? geweldsmensen, ik weet niet meer. Mm. Ja. Is ja, vooralsnog, vooralsnog vind ik, geef ik hem uh, wel een voldoende maar het is bij Argentinië denk je altijd vallen ja, dat ze elk moment uh, kunnen, als ze de hele grote lening weer binnenslepen kunnen zeggen haha, ja, ja, ja, ja. de volgende is weer socialist, dan is wel iemand even ervoor geschoven om wat vertrouwen te wekken, van, oh, ze hebben een gezond verstand terug, uh, nou we kunnen weer, uh, weer verder halen en dan boom uh, yeah ja, we, we, we zullen het zien. Maar jij had die uitzending niet gezien. Uh... Ik heb een hele tijd geleden gezien dat uh, Tom Lamoen iets over, bij, bij, uh, over Milaan had, maar niet uh, recentelijk, nee. Oh, ja, dit was geloof ik een paar weken geleden, maar... Mm. Ja. Nee, dat is uh, langer dat, wat ik had gezien langer geleden. Ja, ik had er nog wel een C opslaan en daarna, ik denk, nou, hij zou weer terugkomen op de tijdlijn, maar daarna zag ik hem niet meer. <laughs> toen was ik, net, ik was geloof ik op vakantie toen, dus, uh... Ja. Het goed, is moeilijk, ja, moeilijk om alles bij te houden. Ja, ja, ja. Ik, uh, ik sluit het af. Ik uh, dank iedereen uh, hartelijk voor het uh, kijken. Uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik uh, Okie dokie. Eh, uh, Toele dokie. Uh, weekend gewenst. Vraag weekend. Doei, vrolijke uh, paas en pinkster. Ja. Eerst uiteraard. En even kijken hoor, dan moet ik even die, die knoppen bijhalen eind hier. En.